Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijder Radio. Leuk dat u luistert, we zitten hier gezellig in Café Libertaria, met op dit moment alleen maar uh, Peter en ik. Misschien dat er zometeen nog andere mensen aanschuiven, maar dat uh, hoort u zo meteen wel. Ja, laten we gewoon beginnen met uh, de grootste de bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, nou ja, we openen met de staatsschuldmeter, we weten meteen waar we aan toe zijn. Die staat op uh, bijna 483 miljard in het rood, nog zo'n 100 miljoen te gaan. Maar dat is hij zo. En uh, we hebben we nog het bitcoin. De bitcoin die, is, die was vorige week was die 75, ah, bijna 76, eurotjes Hij heeft gepiekt op uh, 82 euro's. En hij is nu weer ietsje gedaald naar de, ja, bijna de 7600. Maar hij is nu weer uit het dolletje omhoog aan het klauteren. En staat op 7800 euro's. Ja. De altcoins die hebben we ook nog van alles gedaan. Bitcoin is in één keer omhoog geschoten met 600%. Ja, je hebt soms van die enorme pumps. Nee, ik heb het idee dat dat ja, vooral aandacht is en hopen dat mensen erop springen. en dan uh, is het gelijk weer lozen. Ik denk dat dat wel heel erg uh, scherpe pieken zijn. Ja. Ah, ik overdrijf misschien een beetje. Het was zo'n 166%. Maar wel in een paar uur. Uh, dat kwam onder andere omdat uh, Bitcoin uh, toegevoegd was op uh, Binance. Dat is een beetje de grootste. Uh, ...exchange voor uh, crypto. En toen is omhoog geschoten... ...ging het uh, trading volume... ...ging van 8 miljoen naar 600 miljoen... ...in uh, de korte periode. Maar dat was ook een beetje het moment dat uh, de ellende pas echt begon. Want heel veel uh, platformen... ...die uh, sloten de opname mogelijkheid Dus je kon geen coins meer uit je wallet uh, toveren. En dit leidde weer tot een hele hoop paniek. En uh, ja, dan kan je de rest wel raden. Het uh, ontwikkelingsteam van... Uh, Bytecoin en van Binance. Die uh, kwamen niet met echt met een duidelijke verklaring waarom dit alles gebeurd was. Het gevolg hiervan was dat uh, CoinMarketCap, een van de grootste websites die uh, de koersen bijhoudt van uh, altcoins, die zette uh, Bytecoin, die inmiddels gestegen was naar de 15e plaats, uh, als gevolg daarvan uh, helemaal naar de 1600ste plaats. Later kwam uiteindelijk het team wel met een duidelijke verklaring van wat er aan de hand was. Volgens een verklaring was de enorme toename van gebruikers. En de invloed daarvan op de mining activity. En het feit dat 25% van de miners een, uh, een software niet uh, up-to-date heeft. En ja, de rest 75% wel uh, nieuwe software heeft. Dat zou dan allemaal tot complicaties uh, leiden. En, ja, Dit zou dan toe leiden dat het netwerk uh, instabiel uh, wordt. Maar goed, ja. Uh, een handig nieuws uit de, de altcoin-wereld. Uh, ik heb niets erbij gehouden, ja, goud, olie? Uh, goud is 1312 dollar. Dus dat zit een beetje, blijft een beetje nee, weer gaan tussen de 1300 en de 1350. Het is nou weer wat gezakt, want de dollar is een stuk sterker geworden. Wat je ook merkt aan de aan de Euro-dollar koers, die, ja, dus die toch een tijdje zat hier rond de 1,23 en nu is het maar 1,18,5. De dus dollar wordt wat sterker. Ik denk dat het komt omdat... wat, uh, ja, ze zijn die. Uh, die QE wat aan het terugdraaien. En de rente is wat omhoog in Amerika. En in Europa blijft het gewoon maar steeds laag. En blijven we maar steeds geld drukken en allerlei dingen opkopen. Dus ja, dan komen er meer euro's in de omloop ten opzichte van dollars. En je ziet het ook aan een heleboel andere. Bijvoorbeeld de Mexicaanse pesos. Die was gewoon met 50% ingestort. Als de rente omhoog gaat naar 40% om, omhoog, om te houden. de Turkse leren, dat is ook wel zo'n drama. Al die wat zwakkere. Muntjes van, uh, van gammele landjes die een reputatie hebben tot het vernietigen van hun geld, die, uh, die krijgen dat heel zwaar als de dollar wat sterker wordt. En dat zie je ook in de olieprijs. De uh, olieprijs is vrij hoog. Nou, uh, die is uh, 71 dollar per vat. Vandaag alleen al 3% omhoog. En ja uh, dat zou ook al met die Iran uh, toestand te maken hebben. Dat terug heeft zich, uh, teruggetrokken uit de. Uit een deal met Iran. Dus dan wordt er drama verwacht en een regime change en oorlog. En dus dan gaat de olieprijs omhoog. Maar het is dus 71 dollar ook nog in duurdere dollar, Dus voor Europeanen en, en uh, ja, Argentijnen en Turken. is uh, ja, dus de benzineprijs dan helemaal uh, flink omhoog. Nou ja, ik neem aan dat ze heel veel vaten hebben opgeslagen toen er nog een koopje was. En dat ze het nu gewoon kunnen scoren. Ja, ik heb twijfel of Venezuela. of bij nee, Venezuela zo over nagedacht hebben. Uh... Hm om gelijk alles verkopen om uh, er een paar eieren van te kunnen kopen. Is de petrocoin al flink gestegen? Of, uh? <laughs> <laughs> ik weet niet wat de petrocoin doet, maar ik zou, uh, ja, ik geloof dat Maduro wilde ook de olie betaald zien in petrocoin, maar de hele productie knalt daar in elkaar. Het is namelijk maar 600.000 dollar uh, vat, vaten per jaar en ze kunnen geen investeringen aantrekken. Wat natuurlijk wel uh, genationaliseerd is en het wordt nog steeds afge afgepakt. En ja, zonder investering is die zware olie daar heel moeilijk te, omhoog te borrelen. En daarna heeft hij een generaal aan het hoofd gezet voor de oliebaatschappij. Want natuurlijk, uh, ja, generaal, het zijn echt mensen die verstand hebben van zaken doen. Die weten precies hoe je zo'n uh, zo olieproducent weer op de benen krijgt. Dus de verwachting is dat het nog verder in elkaar stort. Het probleem was toch ook dat ze het niet zo goed uit de grond konden krijgen. En dat had een beetje te maken met personeel daar. Die allemaal recht gemeente hebben. En met minstens gerings gaan staken. En nu staat er een generaal aan het hoofd. Ja, die weet dat dat wel te motiveren. Hm. Toch? Ja, hij zal zowel uh, heel veel geweld gaan gebruiken. Maar over het algemeen werkt uh, honing beter dan azijn. Dus ik denk dat... Ja. Mensen die voor de overheid werken, ook onder de generaal denk ik dat ze niet, uh, ze zullen allemaal offers bereid zijn te brengen, maar echt uh, creatieve, slimme mensen die zien hoe je iets efficiënter maakt, uh, dat zal moeilijk zijn. En ook, ja, je hebt natuurlijk hele uh, ingewikkelde apparatuur nodig, die VN zelf niet maakt. En als ze die apparatuur willen kopen, dan moeten ze ook, denk ik, contant betalen, of ze moeten uh, ja, een beetje vertrouwen terugwinnen van investeerders. Dat, dat meestal vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Als het eenmaal, met Maduro denk ik dat hij nooit meer vertrouwen gaat terugreden. Nee, goed, dan gaan we naar de, de marijuana index uh, We zaten op dit moment op uh, 446 uh, punten. Goed, dan gaan we naar de nieuwsmichten. Uh, we beginnen bij uh, Wiebes. Wat, heeft, wat is er met Wiebes aan de hand? Nou, het is niet zozeer wat er met hem aan de hand is. Nou, dit, de, de fotootje is van uh, Meadow Snel. Op lopen, oh, oh lijkt Die lijkt wel heel Wiebus. Dat is een bepaalde belastinglook is, dat Ja, is. Ja, ja, ja. Ik denk ik zie die kop, oh, dat is Wiebes. Ja, die heeft iets meer haar op zijn hoofd, geloof ik hè. Ik, ik, ik zal even de, de tekst erbij lezen. oud staatssecretarissen waarschuwen voor uh, situatie bij fiscus. Ja, het is een situatie. Oké. Okay. <laughs> het is net uh, zoals bij Hillary, moest het een matter genoemd worden in plaats van een uh, investigation. Het, is, uh, ja, het, is, het mag geen probleem genoemd worden, kennelijk. Maar ja, ze zeggen de hele IT is verouderd en alle goede personeel is uitgestapt met een riante vertrekregeling. En daar hebben ze allemaal uh, problemen, beweren ze, om die uh, belasting binnen te halen. Maar dat vind dat, dat, daar is veel over te doen geweest. Nou, en dan uh, wordt er natuurlijk aan de nood. Uh, rem getrokken of aan de bel. Of, uh, en uh, ja, de Tweede Kamer weet, weet ook heel goed waar hun salaris uit betaald wordt. Dus die zeggen gelijk ook: er moet wat gedaan worden. Maar het mooiste van de deze uitspraak eruit. Er moet meer worden geïnvesteerd in de fiscus. Dat is moeilijk uit te leggen naar de burgers, omdat niemand er direct wat van merkt. Maar de Belastingdienst is wel degelijk de bloedsomloop van onze samenleving. Ja, Godzo. Uh, ja, ik vind dat. Uh, ja, dat is. Uh, dat is uh, ja, retorisch retorie is natuurlijk heel knap om het, om het bloed, bloed erin te noemen. Want eh, belasting en bloed. Dus uh, daar zit eigenlijk een soort verhoolend dreigement zit er ook in. Terwijl het daar letterlijk niet staat. Maar door het er één zin te noemen, uh, is dat wel zo. In Amerika hebben ze dat ook. Ja, zeggen ze altijd, er zijn altijd twee dingen waar je zeker van zijn, kan zijn. Death en taxes. Wordt er ook, het is een sublieme manier om dood aan belastingen te koppelen. Dat mensen toch wel ergens een beetje eraan herinnerd worden dat, uh, ja, dat belastingbetalen verplicht is en dat er geweld gebruikt wordt. Dat is dat, uh, het is net zoiets als dat al die overheden hebben, of een adelaar of een leeuw in hun uh, schableuk, maar het is altijd een prooidier. Pro dat is zo'n subtiele herinnering, uh, ja, dat het parasieten zijn. Die leven van de, het, het vlees dat de graasdieren bij elkaar spronkelen. Uh, het gras dat ze grazen en dan de... Worden ze vet en dan komt de, de roofdier en die, uh, die eet ze dan op. Ja, ik zou niet uh, de bloedsomloop willen noemen. Ik zou eerder gewoon de, de kankergezel noemen of zo. Maar... Ja. <laughs> ja, dat zal je niet van hun kant horen. <laughs> maar het is voor hun natuurlijk ook. Het is hun, ja, hun levenslijn. Als ze niet komen, dan kunnen ze allemaal uh, wie ze pakken. Dus ik kan me voorstellen dat ze... Uh, ja, dat, dat is natuurlijk... Yeah, Weet dat even weer, dat boetebureau, het uh, Centraal Justitieel Jail is dat geloof ik, waar die de boetes, boetes ophaalt. Die hebben ik zo'n fotootje gezien van het kantoor waar ze in zitten. Allemaal super mooi, de meeste luxe van het luxe. Dus die, uh, ja, ze worden dan door uh, iedereen gehaat, maar er zitten wel in een mooi kantoor. Ja, maar volgens mij, wat is nou wel het bloed in de samenleving? Volgens mij is dat gewoon kapitaal of zo, geld? Ja, geld denk ik inderdaad. Geld is een manier waarop mensen kunnen handelen. Dat je geen twee bananen voor en drie eieren voor een knipbeurt hoeft te ruilen. Dat maakt het wel heel handig. En, en ja, rentestanden die communiceren ook ontzettend veel. De rentestanden geven aan of er gespaard moet worden of geïnvesteerd. En ja, dat is natuurlijk iets wat de centrale banken enorm manipuleren, waardoor iedereen op het verkeerde been wordt gezet. Ja, het is net zoiets als wanneer te veel suiker in je bloed zit of zo. Ja, dan uh, raak je ook je, je, je lichaam een beetje van in de war. Ja. Overigens wordt ook uh, hoogleraar Leo Stevens hier weer genoemd. Hey, de man is steeds roder worden, hoofd. Dat hoge bloeddruk. Ja. Hoogleraar Leo Stevens vindt dat snel, snel, daarmee eigenlijk zegt dat de viscus aan het infuus ligt. We weer een infuus. Het is ook weer zo'n, uh, zo uh, ja, referentie aan bloed, bloed ja, het is... Um... Maar ja, er zijn al 2800 ambtenaren getrokken en de afgelopen jaren met die regeling nog eens 2700 mensen gaan de komende twee jaar weg. Dat is veel meer dan de, op de 5000 en het zijn meer hoger opgeleiden die weggaan. Terwijl de intentie van de operatie juist was om minder laag opgeleiden in het personeelsbestand te hebben. Ja, je moet natuurlijk bullies hebben die flink met een knuppel kunnen zwaaien. Dat is, uh, de uitstroom zorgt daarnaast voor continuïteitsproblemen en een gebrek aan mankracht voor de gestarte projecten. Natuurlijk <laughs> moet het een project worden. Dus uh, ja, mensen uitmelken is een project. Maar om het probleem aan te pakken heeft huidig de huidige staatssecretaris minder snel 100 miljoen euro gereserveerd binnen het bestaande budget. Er zijn met name ook problemen op het gebied van ICT. Dus ja, het is altijd. ICT wordt bij de overheid door een bak geld al weggesmeten. En uh, ja, ik heb het idee dat die die, lui die aan het infuus hangen van de overheid, die ICT-bedrijven, die, uh, ja, die zullen het ook. Het is natuurlijk heel makkelijk om zoiets vast te laten lopen. En dan te zeggen, nou, succes ermee. Krijg je allemaal weer uh, opdrachten binnenrollen. Maar ja, volgende bericht. Bezoeken aan een moskee, die moeten we gaan verplichten. Ja, voor scholieren is dat. Oh ja, voor scholieren, ja. <laughs> ja, ja. En dat is, uh... goed voor je toch? <laughs> ja, het is heel belangrijk dat je als je naar school gaat, dat je daar uh, verplicht naar een moskee moet. We moeten elkaar gewoon leren kennen, zegt bestuurslid Fatma Sezen van de Turkse Sefaat Moskee in Herenveen. Dit, dit speelt in Herenveen. Het is ook geloof ik de burgemeester van... van, uh, bur, van uh, ja, Bernemeester Cheert van der Zwan. En, uh, ja, die werd gepolst door stichtingdirecteur Jan van Kooten, die je al jaren kent. En hij vroeg, hij vroeg hem of dat iets voor Heerenveen was. En hij, hij wilde inderdaad, dus, uh, scholieren verplicht naar de moskee uh, uh, sturen om, uh, om daar eens kennis mee te maken. Als hij niet doet, dat gebeurde dan? ja, het is, het is natuurlijk sowieso: je moet verplicht naar school toe. Dus uh, ja, als je dat niet doet, wat gebeurt er dan? Dan gaan de ouders naar de, de, de, naar de rechter gesommeerd En als ze niet komen, dan worden ze waarschijnlijk uit de ouderlijke macht ontzegd. Je ja, stuurt geloof ik acht politieagenten, hè? als je je kind kin niet naar school stuurt. Ja, daar het dan ik heb, like, toch weer personeel voor. Als er iemand uh, dood ligt te gaan, uh, sorry, we hebben het te druk. Nou, ja. Je kent iemand die zijn kind een dag eerder van school afhaalde om met vakantie te gaan en... Die uh, had uh, dat kind gezegd, nou je moet gewoon zeggen dat, uh, dat je ziek was. Maar uh, ja, het kind kwam terug naar de vakantie en die vertelde enthousiast over uh, wat hij allemaal had meegemaakt op vakantie. En viel toen gelijk door de mand. En uh, binnen no time stond het pa voor de rechtbank. Ja, belachelijk natuurlijk. Hè. Maar je moet ook nog een verplicht naar het Rijksmuseum hè, en, uh, <laughs> en dat soort dingetjes. Ja, ja we gaan ook verplicht er zit een heleboel. Binnen de verplichting van het onderwijs zit er een heleboel verplichting. Ja. Maar goed, waarvoor moeten die solieren dan naar de moskee toe? Zo, bedoel... Sommigen weten van niets, maar hebben wel vooroordelen. Door te laten zien wat hier gebeurt, verdwijnen die vooroordelen. Dat, dat, dat stelt hij gewoon in. En dat dankzij zo'n bezoekje. Volgens Van der Zwang kan dat prima onder de noemer maatschappij leren. Ja, ik denk zelf dat dit gewoon een, een hopeloze actie is, omdat dit alleen maar aversie oproept. Ik dat dit uh, ja, dat het helemaal geen begin gaat kweken. Maar juist enorme tegens, uh, terugslag uh, geeft. Want uh, ja, die, die luisteren helemaal uh, los van de maatschappij. Dus die denken wel, nou, we gaan met onze centrale plannen en onze verplichtingen gaan we gewoon even, even dit tot elkaar brengen. Maar ja, dat levert alleen maar weerstand op. En uh, ja, ik denk dat de onbegrip des te groter wordt. En het is natuurlijk zo dat de overheid nooit de schuld krijgt van die verplichting. De haat die gaat dan altijd naar zo'n moskee toe, of naar die mensen die naar zo'n moskee gaan. Ja, ik heb ook niet het idee dat de kinderen meer van Rembrandt zijn gaan houden. door een bezoekje aan, aan het Rijksmuseum of zo. Ja. Nee, het is, het is het, de, de averechtse werking van verplichtingen. Ik weet nu al dat ja, ik, ik las best wel boeken. en toen kwam ik middelbaar naar school. dan moest je verplicht literatuur lezen. wat dan door de uh, leraar werd vastgesteld dat literatuur was. En ik, ik ben niet de enige die daarna de hele tijd niet meer gelezen heeft. Ja. <laughs> ik hoor het ook wel eens van mensen die dan uh, pas op latere leeftijd zijn ze Shakespeare uh, gaan leren waarderen. Maar uh, omdat ze dat verplicht op school moesten leren. Weet je wel, ik heb nu even voor een Engelse iemand. Omdat ik dat ja. verplicht op school moest leren, uh, associeerde hij het met duf en niet interessant en niet cool, weet je wel. Maar ja, pas ja. later ging hij het lezen en denk ik: fuck, dit is gewoon prachtig werk, weet je wel. Ja. <laughs> Ja, het is jammer. Ja, het, is, het is heel goed beschreven in een boek van... ...het uh, heet Redirect van Timothy D. Wilson. En dat boek haalt een heleboel experimenten uit... ...waaruit blijkt dat als je mensen... Uh, ...als je kinderen gaat het vooral over... ...dwingt tot iets... ...dat ze dan in hun hoofd uh, het verhaal krijgen... Uh, ...of er wordt gewoon gemeten dat het uh, een averechts effect heeft... ...maar die, uh, het wordt verklaard... ...dat... Kinderen in hun hoofd het idee krijgen, ...dat zal voor volwassenen, voor volwassenen ook wel gelden, denk ik, dat oh, als ik gedwongen moet worden, dan moet het wel heel erg tegen mijn belang zijn. Dus uh, ja, als ze mij, als ze mij dringen, dwingen spruitjes te eten, dan moeten ze wel heel vies zijn. En dat is, uh, ja, ergens is het een hele logische gedachtegang. Uh, maar ze hebben een heleboel extra eh, beensgevoelens en laten ze kinderen spelen met een, uh, met een berg speelgoed, maar dan zeggen ze erbij van, maak uh, ze twee groepen kinderen en zeggen ze tegen die ene groep van, ja, je mag niet met een robot spelen. En tegen de andere groep zeggen ze wel heel hard, je mag niet met een robot spelen. En dan is die tweede groep, als je dan later vraagt, wat, voor, wat was nou het leukste speelgoed in, het, in het, ja, de verzameling? Dan zegt die tweede groep, de robot. <laughs> en wat, zij concluderen, van, als, dat niet, als ik daar niet mee mocht spelen, dat is mij zo verboden en met zoveel emotie is het mij dat bijgebracht. Nou, dan uh, ja, was dat het leukste speelgoed, want dat, uh, daar mocht ik niet aankomen. En ze hebben een heleboel voorbeelden, ook met allerlei programma's over, die de overheid heeft gehad met bestrijding van drugsgebruik en, uh, uh, ja, vooral drugsgebruik en uh, gang violence. Uh, dat het allemaal tegenovergestelde effecten had. Dus bijvoorbeeld ook, ze hebben er zo het programma uh, 'Scare Straight' heette dat, en dan gingen ze kinderen meenemen. ...naar een lijkenhuis en dan lieten ze zo later zien waar die lijken in verdwenen... ...en dan zeiden ze, nou, als je bij zo'n gang gaat, dan kom je hier te liggen... ...en een uh, lepeltje om je teen en... Uh, ...en dat is heel... Uh, ze heel bang gemaakt met het doel dan om minder uh, gauw in een gang te krijgen... ...of minder snel aan de alcohol uh, of drugs... ...maar uh, uit later onderzoek bleek dat die groepen die dat ondergaan hadden... ...juist meer in een gang... Kwamen, want die dachten ook oh, kennelijk, ben ik voorbestemd om in een gang te komen? Want waarom zouden ze mij anders zo, uh, uh, ja, zo hard verbieden? En dat zijn een hele stel, hele berg voorbeelden. En de, de overheid doet ook nooit onderzoek naar, de, naar die, me, die programma's, wat, hoe die uitwerken. En het blijkt dus eigenlijk dat die allemaal aanrecht uitwerken. En uh, wat de schrijver aanbeveelde is om, om zo zacht mogelijk dwang te gebruiken, die net genoeg is om, om een de, de kind van gedachten te veranderen. Maar niet zo hard dat de kind het als verklaring gaat gebruiken waarom die het niet doet. En hetzelfde werkt overigens de positieve kant op. Ze hadden ook een projectje waarbij kinderen uh, met een beloning gemotiveerd werden om een wiskundespelletje te doen. Nou, gingen ze inderdaad meer doen vanwege de beloning. Maar toen de beloning ophoudt, toen zakte het terug naar beneden waar het daarvoor was. Want die kinderen dachten, ja, uh, als ik geen beloning krijg, ga ik het mooi niet doen. Ik kreeg hier altijd een beloning voor. En zonder beloning krijgen ze het maar, want... Dat stomme spel doe je alleen als je een beloning krijgt. Dat is dus, uh, ja, je moet dus minimaal belonen en minimaal straffen. Zodra je heel hard gaat straffen en heel, heel zwaar gaat belonen... dan gaan mensen dat als de reden zien voor hun gedragsverandering... en dan krijgen ze een soort heimelijk idee van uh, uh, liefde voor het tegenovergestelde. En ik denk dat daarom ook de overheid zo'n moeite doet... om bijvoorbeeld belasting vrijwillig te laten lijken... en uh, breeddragen aan de samenleving. Want als ze gewoon kaart zouden zeggen... Ja, je moet ons uh, al je geld geven om, uh, omdat wij dat graag willen hebben. Omdat wij anders je hartjes in slaan of je in een kooi opsluiten sluiten. Dan, dan denk ik dat mensen heel snel door zouden hebben dat het niet in, in hun voordeel is. Ze dus proberen dat heel, ja, heel zacht te houden. met Heel ontvloerst en met, met subtiel taalgebruik. en uh, uh, uh, Belasting is het bloed van de samenleving. In, uh, het infuus en uh, uh, death and taxes. Uh, ja, dat soort uh, ze hinten er een beetje naar, maar ze, ze, ze zeggen het liever niet keihard, want dan is het snel afgelopen. Timothy D. Wilson, redirect, is een aanbeveling voor mij. Hè. Boektip op uh, de Vrijheid Oké. Okay. Ja. Maar uh, hoe is het dan afgelopen? Met het, uh, was dit gewoon nog een proefballonnetje of, uh, of is het proefballonnetje afgeschoten? Of uh, is het al ingevoerd dat die kinderen onder dwang naar uh, de moskee moeten? Nee, het moet nog gaan gebeuren. Ah, oké. Okay. Het, het is wel aangenomen, zeg maar. Ja, ik weet niet hoe ver dat bij, de, bij een gemeente aangenomen wordt. Okay. Okay. Ja, dan gaan we naar de waterstaafjes. Want uh, de plastic waterstaafjes uh, die gaan verboden worden als het aan de EU ligt. Hmm. Het moeten uh, zo te zien uh, houten waterstok, waterstaafjes worden. Ja, of helemaal geen waterstaafjes. Zeg maar dat je met je vingers je oren uitpulpt. En dat dan, uh, dan uh, daarna je handen wast met water uit de regel of zo. In sommige landen staat er zelfs op zo'n uh, doosje waterstaafjes van. Uh, deze mag je niet in je oorholter steken. Oh, echt ja. dat ze daarvoor waren. <laughs> nee, het mag... zijn alleen maar om de schelp van je oor schoon te maken, niet de, de ingang. Nee, dat niet. Waar moet je die mee schoonmaken? Uh... Helemaal niet. <laughs> Oké. Okay. Als die helemaal vol zit, dan moet je hem laten uitspuiten ofzo. Je moet de kraan erin spuiten. Maar dat is oorsmeren, is bedoeld om je trommelvlies te beschermen. Hmm. Ja. ja, tegen... Slecht nieuws of zo. Ja, zoiets. Ja. Dat je niet meer kan horen. Ja, <laughs> nou, het is wel heel erg in de mode. Ze, ze, ze paraderen ook heel erg met die plastic soep op zee. En voilà, daar hebben ze een stuk zee laten zien. Kijk, bijvoorbeeld plastic ligt dat er, Dat komt al allemaal op één punt samen En nou zijn ze dus ook, willen ze ook nou de supermarkten die kleine plastic zakjes verbieden. waar je groente en fruit in hangen. Ja, Dan weet ik niet um, waar ze dat dan mee gaan vervangen. Maar plastic is weer helemaal in de mode om als ja, haatartikel, het komt natuurlijk ook van aardolie af, dus eigenlijk zijn het fossiele, fossiele producten en dan moet je gewoon heel flink op afgeven en verbieden en dan gaat het vanzelf weg en dan komt er uit de lucht een alternatief van. Plastic is natuurlijk een vrij uh, nieuw product, hè. Uh, de natuur heeft ja. nog geen organisme ontwikkeld dat het uh, dat opeet. Nee. Maar misschien dat dat er binnenkort is. En uh, die, die sterft er zo meteen uit omdat er geen plastic meer in zee ligt. <laughs> dan moet er allemaal weer, <laughs> <laughs> met belastinggeld, plastic in zee gegooid <laughs> worden ja. om die beestjes te redden. <laughs> die, die, die, die zal op wel plastic in zee gooien. <laughs> ja, misschien gaat het we wel gebeuren. Uh, uh. ja, ja, ja, ze kunnen misschien henneptasjes maken. Ja, ja. Maar, uh, ga, ga dit plan erdoor komen of is het nog maar een pro proefballonnetje? Is dat Europa wil een verbod? Dan bedoelen ze waarschijnlijk mee. De Europese Unie wil een verbod. Want Europa wil natuurlijk niks. Maar de, het valt ook voor plastic borden en bestek. En stokjes waar ballonnen aan worden vastgemaakt. Ja, je ziet dat de EU zich met, uh, met zware uh, belangrijke zaken bezighoudt. Ah, ja. Maar plastic bordjes en bestek, op zich is dat een was Want ja, met die verhuizing laatst zat ik uh, in een huisklem waar ik helemaal. Uh, um, ja, geen bestek meer had. En ja, dan moet ik wat eten. Dan ga je naar de supermarkt toe. Het is dus een hele berg, wat eten. Maar uh, geen bestek of zo. Behalve die plastic dingetjes. Ik vraag me af, uh, als dat weg moet, dan heb je echt helemaal niks meer. dan. Uh, Terwijl, is er, uh, het is altijd handig bij feestjes en zo. Ja, dat, dat ook. Uh, ja. Er was geen zin om op een afwas te doen. Ja, er staat ook de premier mee uh, van Engeland. Die beloofde januari. Dat altijd vermijdbare plastic afval in 2042 moet zijn verdwenen. Dat is ook een mooi jaar, al 2042. We weten niemand meer wie mee is. En dan degene die waarschijnlijk het, de brexit uh, afgeknald heeft. Omdat het er nou weer steeds meer op gaat lijken dat de hele brexit nooit doorgaat. 2040 is dat nieuwe organisme dat al het plastic opeet. Uh... <laughs> ja. <laughs> Ik verwacht dat precies rond die tijd. Nee, gaan we naar het volgende bericht toe? Het een Bitcoin-bericht. Ja, er is uh, die Mung, Munger, Charlie Munger en Warren Buffett. Dat zijn twee uh, hoofdmannen van een groot investeringsfonds. Het grootste ter wereld. wat Buffett ook de rijkste man ter wereld was of is. Uh, en die, uh, die, die beginnen nu uh, steeds harder af te geven op, op Bitcoin. En het doet een beetje denken aan wat Schopenhauer uh, zei. Wat, uh, first de, eerst maken ze je belachelijk. En dan worden ze pisnijdig. Uh, en vervolgens. Wordt het geaccepteerd als. Uh, ja, natuurlijk is dat zo. En je ziet dat ze nou in de fase zitten van. Uh, Bitcoin helemaal afkraken. die noemde het al: the worst kind of red poison, dus het ergste soort rattengrift. En uh, dan uh, Charlie Munger die zegt: I think Bitcoin is a scumball activity. Dus het is iets van. Uh, klootzakken, die doen alleen maar Bitcoinhandel. handel. <laughs> Dus uh, ja, het wordt, het wordt steeds banaler. Ik hoorde dat Buffy had ook zo'n opmerking, dat um, hij zegt van ja, als ik investeer bijvoorbeeld uh, in een boerderij of zo, weet je wel, dan koop ik een stuk land, dan heb ik iets, weet je wel, en dan ga ik daarin investeren om dat te verbeteren, zodat ik die, die meerwaarde, is dus dan ook weer mijn winst, zeg maar. Maar met bitcoin is, het gewoon, is dat helemaal niet zo. Ik koop eigenlijk gewoon niks. Een stukje lucht en een stukje code. En dat verkoop ik weer aan, uh, aan de dwaas die uh, het van me over wil kopen voor meer, voor meer geld. Maar ik heb er niet in geïnvesteerd of zo. Ja. Het is ook, je kan zeggen, het is geen investering. Net zoals geld geen investering is geld, is. geld is ook een stukje papier. Alleen maar het is een, schuldbelof, een schuldbewijs van iemand. En uh, ja, dus, uh, dat. Maar ik denk dat Bitcoin en goud is dat natuurlijk ook niet. Als je goud kunt, dan ga je daar ook niet iets aan verbeteren. Of, um, nee, maar is... als je schilderij van van Gogh koopt voor 80 miljoen. en je brengt het 20 jaar later naar de veiling en je verkoopt voor 100 miljoen. Ik bedoel, je hebt helemaal niks aan de schilderij gedaan. Hij heeft alleen maar de hele tijd bij jou in de kluis gezeten. En, ja, ja <laughs> fles uh, whisky. Uh. Ja, daar hoor je Buffett niet over. <laughs> nee, maar ik heb wel eens een keer uitgerekend. Wat, wat, wat je aan investeringen zou hebben gehad. Uh, rendementen zou hebben gehad, als je gewoon. Uh, Blubber had verkocht. Nou, heb ik geen prijzen kunnen vinden van Blubber. Maar als je, als je rond 1920 uh, een berg bouwzand kocht, waar ik wel prijzen van kon vinden. En je zei, kijk hoeveel bouwzand nou waard is. En ja, dan ga ik even vanuit al die jaren het bouwzand niet in kwaliteit achteruit gaat, het blijft gewoon zand. Dan, uh, dan had je ook gewoon een, een degelijk rendement gehad. Wat eigenlijk gewoon de inflatie is in die, in die tijden. En dat is. Waar, waar, waar goud bijvoorbeeld een, en olie en commodities en bitcoin ook op, op, op gokken. Die gokken op een, op een dwaze overheid. En mensen die die dwaze overheid steunen. En ja, eigenlijk is het een ode aan de domheid van mensen om van de geschiedenis te leren. Dat, dat zou, zo zou je het kunnen noemen. Je gaat er uit dat een heleboel mensen pas heel laat achterkomen dat, dat dat geld waardeloos wordt. Omdat ze dat maar door blijven drukken en blijven economie blijven stimuleren. En, dat ze, daar, dat ze dan iets anders moeten hebben als geld. En als je daar eerder bij bent dan later, dan, uh, ja, dan heb, je, heb je eigenlijk een voorbeeldje ten opzichte van die uh, ja, mensen die, die blind in de overheid geloven. Je hoort ook als mensen zeggen van ja, Vincent Koch heeft maar één schilderij verkocht en dat was van een kwartje. Dan denken mensen nee. aan een kwartje nu, hè? gewoon een kwart van een euro. Maar dat was ja. een, een gouden kwartje. <laughs> ja, dus, dat was toen heel veel weltoeider. Ja, ja, dat was toen een, een weekloon of zo voor een timmerman. Dus ja, het is. Uh... Maar eigenlijk is. is, is Dingen als Bitcoin en goud. dat is een investering in de stomheid van mensen. <laughs> maar uh, ja, ze zitten dus. Uh, en, en Bill Gates, die sprong er ook uh, nog over. in, in de, in de, in de bres. Die zei: uh, ja, ik zou het, ik zou het uh, shorten als ik het kon, Bitcoin. Dus hij zou er dan. ja, met shorten, dat is dat je een negatief aantal hebt. Hè? Dus dat je. Uh, bitcoins verkoopt die je niet hebt en dan hoop je erop dat ze in prijs dalen dat je ze dan terug kan leveren in een lagere prijs en dan verdien je aan het omlaag gaan van de bitcoin en toen, uh, toen reageerde wie was het nou ook al uh, Erik Voorhees of zo, die reageerde gelijk al van uh, de nou, ja, maar je kan het shorten, Je kan het bij de future mark. Kan je gewoon short Bitcoin halen. Maar uh, dat doet Bill Gates dan waarschijnlijk kind ook of niet. Uh, Zo so, zo'n so helpt is, het dat ook weer niet. Maar het is dus een scumball activity in the worst kind of red poison. And, uh, maar ik vind dat soort dingen. is alleen maar ja, goed voor de, voor de toekomst, denk ik. Want volgens mij, zoiets so als Bitcoin en goud. Dat, is, dat zijn anti-fragile anti dingen. Zoals die, uh, die schrijver. ik denk weer. Nee, zijn dus naam even kwijt. Die, uit Syrië komt hij oorspronkelijk. En die... Um, uh, Nicolas... Uh, Nicolas Taleb heet hij. Die. die heeft het boek Anti-Fragile geschreven. En het gaat daar eigenlijk over dat sommige dingen... die worden sterker als ze belast worden. En, en als voorbeeld noemt hij daarvan spieren. Spieren die worden eigenlijk... ja, die worden juist sterker door ze, door ze zwaar te belasten. En hij noemt... hij zegt, zo zijn er een aantal dingen die... ...antifragiel zijn. Dus die, en ik denk dat bitcoin het ook is. Hoe meer mensen erop schelden... Hoe, uh, hoe, uh, ja, hoe, ...hoe meer het de wind in de rug krijgt. Want dat betekent dat heel veel mensen... ...net zoals Trump eigenlijk. Trump is ook een antifragile verhuur volgens mij. Dat, omdat er zo ontzettend op hem gescholden wordt... ...dachten de mensen van... ...nou, als jullie allemaal zo hekel hebben... ...dan moet hij wel goed voor ons zijn. Want jullie zijn al jaren bezig... ...om ons helemaal uit te melken... ...en plat te dus uh, nou ja, als jullie een enkel hebben aan hem, dan gaan we hem eens proberen. En ja, ik denk dat het bij bitcoin ook is. Nou, als je dan de, de, de rijkste mannen ter wereld hebt die er heel zwaar op afgeven. Op het moment dat die hun kapitaal zien slinken door allerlei nationalisaties en, en overheidssteunpartijen enzovoort. Dan, dan denk ik dat ze, ja, dat ze noodgedwongen een stukje van hun geld in bitcoin zetten. En dat is voor hun no. ook, ja, met hun geld is dat gelijk heel veel. Maar het is antisocial, stupid en immoral ook nog. Dat is uh, immoreel Het It's a pure, greater, fool theory type investment. And I would short it if, I, if there was a way, an easy way to do it. Hij zei, if there was an easy way to do it. En dus, dan zegt hij waarschijnlijk, ja, het is niet easy genoeg om het te doen. Nou ja, maar dit, dit, dit lokt ook weer een bepaald type mensen aan. Die, die, die, die lezen dit. Ja. <laughs> Het, het, het, het, uh, ja, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die, die uh, genaaid zijn door het systeem uh, en die, die daar dan open voor staan uh, ik, ik hoorde laatst nog iemand haar nicht was doodgeschoten door de politie en en uh, toen, uh, toen gooide ze de as van haar uh, gecremeerde nicht naar een politieman en dat zijn natuurlijk mensen die, die zijn zo gekwetst net zoals terroristen eigenlijk die zijn zo ge Getart en gekwetst dat ze, dat ze gewoon alles aangrijpen wat tegen die gevestigde orde ingaat. en Dat is ook wel een beetje gevaarlijk, want er zitten natuurlijk ook een heleboel foute figuren die daar gebruik van gaan maken. Wat ook nog wel leuk is trouwens, de interviewer die vroeg immoral over bitcoin. En dan zei hij uh, antwoorden die, Suppose you could make a lot of money trading freshly harvested baby brains. Would you do it? <laughs> <that asked. laughs> to me bitcoin is almost as bad hij zegt, bitcoin is eigenlijk net zo slecht als het, als het geld verdienen aan vers ge, geoogste babybreinen. <laughs> ja, ja, dus het uh, is dus, uh, echt, uh, ja, als ze baby's erbij gaan halen, dan, uh, dan weet je echt dat ze uh, aan de bodem zitten. Echt, Germany babies. Uh... <laughs> ja, ja. <laughs> ja daar zijn we er denk, like denk ik. Bitcoin is <laughs> like eating baby brains. <laughs> uh, heeft u nog een verklaring bij waarom dat zo is? Of, uh... Ja, hij zegt: I regard the whole thing as a combination of dementia and immorality. Hij Hij denkt dat het de dementering en immoraliteit is. Als ik daar mijn mening over moet geven, dan denk ik dat hij aan het projecteren is. Want hij is natuurlijk al behoorlijk op leeftijd, die uh, man. Dus als zij zeggen, uh, volgens mij is het allemaal dementie uh, en de immoraliteit. Ik, dan zit waarschijnlijk de dementie en de immoraliteit bij jou. Uh... Wie is het die er zegt? Bill Gates of Warren Buffett? Mungo of... is dat. Dat is, uh, dat is de sidekick van uh, de rechterhand van Buffett. I think people pushing it are a disgrace. There ought to be some things that are beneath you <laughs> that you just don't do. And this is one. Ja, <laughs> dat dus, uh, <laughs> yeah, is ja, uh, yeah, <laughs> het is het laagste van het laagste, maar Bitcoin. Uh, <laughs> maar volgens mij is de, de hele portfolio van Buffett en uh, zijn compagne dat staat dat is gewoon bezichtig, uh, hè? Ja, ze een heel veel banken bij. <laughs> dan word ik al heel ja, dom. <laughs> ik vraag me af, uh, zit ze ook in de wapenindustrie dan? Uh? Nou ja, ik weet dat Buffett heel veel geld verdiend heeft aan uh, Burlington Northwest Railroad ofzo. En dat, dat is uh, een spoorwegmaatschappij, die heeft hij gekocht. En die vervoert alle olie van die Canadese teerzanden naar de Amerikaanse markt. En, en toen heeft hij gelijk via Obama geregeld dat die, pipe, die keystone pipeline verboden werd. Dus daar heb je geen pipeline, dus dan moeten ze wel via de trein gaan. Dus ja, dan uh, krijg je natuurlijk, uh, hij zat gewoon voor drie jaar volgeboekt. Dus toen to doet je trein dan heel goed. En ja, dat is een beetje de manier waarop hij volgens mij opereren. Ik vind het een chronic capitalist. Omdat hij uh, ja, heeft dat ook gedaan met die bail-out. Dus heeft hij, heeft hij met die 2007-crisis van uh, Lehman heeft hij, uh, ja, heeft hij die AIG-geloof ik, geloof ik, hele op aandelen van gekocht. En daarna kregen die een bail-out. Dus uh, ja, dan, dan is het natuurlijk goed te investeren. Als je, hij zit ook altijd op de voorste rij bij de Democraten, van de, bij de Democratische partijcongressen. Dus ja, het is gewoon duidelijk, hij geeft hij heeft wat geld aan de politici. En de politici zorgen dan dat ze wetten aannemen waardoor zijn investeringen omhoog gaan. Vraag me af, het argument dat hij dan houdt dat uh, Bitcoin iets met de bbs handel <lacht> te maken heeft, waar dat op gebaseerd is. Ik, de enige wat ik dan zou kunnen bedenken is dat hij dat dan een heel vaag verhaal heeft. Uh, met de, de, de belasting van het milieu of zo, weet je wel. Dat, dat, dat, dat mijnen, dat is uh, slecht voor het milieu en dat is dan weer slecht voor babyhersen of zo. Weet je wel, een hele kromme. Ja, uh... de, ik denk dat hij investeren, of de, de kopers van bitcoins en, of cryptocurrencies, die zal hij zien als een soort baby's. Een investeringsbabies, die, die kopen het gewoon omdat het omhoog gaat. En die krijgen straks allemaal de, de deksel op de neus. En ja, voor gedeelte zal dus dat, ik denk dat een heleboel van die altcoins, in ieder geval. ...naar nul gaan. Omdat dat inderdaad een beetje pump and dump is. En denk ik denk als de modegril eruit is... ...en ja, iedereen zit helemaal long erin. Met de verwachting dat het omhoog gaat... Dat, ja, ...dan gaat het inderdaad omlaag. Er zijn nieuwe kopers meer. Maar ja, ik denk dat dat ook wel degelijk een nut heeft... ...om geld buiten het bankensysteem te houden. Het bankensysteem zit nou eenmaal zo in elkaar. Dus als jij geld bij een bank neerzet... ...dan ben jij een schuldeiser bij die bank. En als die bank failliet gaat... ...dan ben jij één van de schuldeisers. En probeer dan maar eens... Die geld terug te krijgen. En ja, het was natuurlijk bekend tot Dijsselbloem over Cyprus zei toen, de, toen daar de bail-in kwam. Van ja, we doen nou niet meer een bail-out, we doen nou een bail-ins. Dat betekent uh, ja, dat als een bank in een probleem komt, dan, uh, dan kappen we gewoon uh, het geld van de, van de klanten. Uh, daar halen we het gewoon weg. We zetten gewoon lagere bedragen op hun afschriften, zodat de bank weer ja, minder verplichtingen heeft, minder schuld en daarmee meer uh, gezond is. En, uh, ja, toen heeft hij daarna nog gezegd van, ja, mijn Engels is niet zo goed, dat bedoelde ik niet zo, template en, uh, maar het is, het is, wel zo dat, het is ook weer raar, want zijn vader was leraar Engels. En uh, het is wel zo dat het bij de G20 is het, uh, voor of bijeenkomst is het ook aangenomen van, ja, dat uh, dat houders van een bank, dat zijn gewoon schuldeisers. Dus uh, ja, je hebt dan een depositogarantiefonds uh, dat je boven de 100.000 dat tot 100.000 gegarandeerd bent. Maar daar is natuurlijk ook helemaal geen geld voor eigenlijk. Dus dat geld daarvoor moet ook weer bij andere banken worden weggehaald. Dus het idee daarachter is, als er één bank omvalt, dan ga je bij andere banken het geld ophalen om, om tot 100.000 te garanderen bij de, bij de klanten van die bank. Maar de ervaring leert dat er nooit één bank tegelijk omvalt, omdat die, ze zitten via centrale banken allemaal aan elkaar gekoppeld. Ze doen, ze doen allemaal hetzelfde als de centrale bank de rente omlaag doet. Dan gaan ze allemaal uh, aan het feesten. Maar dat is gewoon een happy hour. En dan wordt iedereen dronken. En het is niet zo dat, uh, ja, dat je kan zeggen van nou, we hebben een heel feestje. En uh, ja... Uh, er worden misschien een paar mensen dronken, maar een paar anderen die blijven nuchter en die kunnen dan naar, die anderen naar huis rijden. Dus we hebben geen probleem. En dan uh, maak je de drank gratis en dan blijkt het iedereen is aan het einde. <laughs> en dan hebben we helemaal geen chauffeur meer over om mensen naar huis te rijden. Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Dat is, ja, dat, dat is altijd, ze hebben niet door dat dat gecorreleerd zit. Ook met die huizenmarkt. Ze ook van ja, dat is lokaal allemaal. Dus, uh, ja, de, hier kan het wat omlaag gaan en dan gaat het daar weer wat omhoog. Maar uh, ja, maar... Als er ergens een centrale geldkraan zit die open en dicht gaat, ja, dan, dan gaat het natuurlijk allemaal tegelijk omhoog en allemaal tegelijk omlaag. Ongeveer. En ja, dan is natuurlijk ook nog die trucjes dat ze, dat ze goede en slechte leenproducten bij elkaar gooiden. En dan, ja. Met een trucje kreeg je toch nog een dual A rating of zo, terwijl dat eigenlijk allemaal betrokken is. Nou, het trucje was dat je, dat je gewoon naar de rating agencies toe ging. En dat je die, ja, die kon je nog omkopen ook, ja. <laughs> nou, dat heette je eens omkopen. Je, je betaalde ze voor een rating. En, en, <laughs> ja, ja, ja, omkopen dus. <laughs> dat is eigenlijk <laughs> gewoon: uh, van, uh, <laughs> ja, uh, als je de slechte rating geeft, dan komen die weer bij je terug. Dat is zo, ja, uh, eigenlijk moet een rating gege aangebracht worden door de koper van dat soort uh, ja, verzamelproductjes. niet door de verkoper. De koper die wil graag een echt oordeel hebben over hoe goed het is. Maar ja, dat was ook zo'n idee inderdaad. te zetten een paar hele baggerhypotheken en dan een beetje goede hypotheken. En dan zetten ze allemaal bij elkaar. En dan zeggen ze, nou ja, de kans dat het allemaal verkeerd gaat is echt uh, miniem. Ja, ja niet, niet als er uh, een kredietcrisis ontstaat. Dan zit op bij iedereen in de problemen. En ja, en uh, ik denk dat... Als mensen te horen krijgen dat hun geld in de bank weg is, dan denk ik dat, uh, ja, dat mensen die bitcoin op hun eigen wallet hebben staan, dat die opeens heel blij zijn nu. We nou, hadden nog over de altcoins, maar ik bedoel ook, ook altcoins. Ik denk niet dat het allemaal eh, naar nul gaat, want er zijn ook echt altcoins die ja, hebben, ja. zijn community based. Hm. Eh, er zijn altcoins die hebben echt een toegevoegd uh, iets, zeg maar. Bijvoorbeeld anonimiteitscoins, die, uh, ja, die voor een bepaalde markt ook echt gebruiken Omdat je dan nu anoniem bent, weet je wel. Ja. By Bytecoin, Monero, Dash, en maar ook. Ja, je hebt ook van die utility tokens. Die zijn natuurlijk ook wel uh, handig, zoals voor uh, ja, cloud services. Of voor, je, je hebt bijvoorbeeld ook zo'n coin, ik weet niet of die er al is, maar die was aangekondigd, dat jij je wifi open kon zetten. Of dat jij daar met een, met een password kon je dan uh, een soort... Uh, uh, Guest-account maken. En als iemand dan voorbij jouw huis loopt en internet nodig heeft, dan kan die jouw internet gebruiken. En uh, dan krijg jij daar die coin voor. En diegene die dat gebruikt, die betaalt daarvoor met die coin. Je kan verdienen met ongebruikt internet, wat je, ja, wat je toch, uh, wat toch aanstaat als jij naar je werk bent en je niet gebruikt bijvoorbeeld. En, en met die cryptocurrency kan jij als je op vakantie bent, ...kan jij ook weer wifi bandbreedte kopen. Dus dan. De, van een of andere hotspot. En dat, ja, dat is best wel een leuke toepassing. En dat heb je ook met diskruimte en met, um, ja, met rekenkracht kan je dat doen. En op zich vind ik dat wel leuke projecten. Met first, uh, met first kan je de betere porno kijken. Is dat zo? Ik denk dat Ja, bij Porno. Oh, ja, ja, ja, ze zijn ja, een, een partnership ja. aangegaan. Ja. Uh, ja. Maar ja, ik denk dat iedereen nog steeds gratis porno kijkt. Want First ja, is <hums> niet echt veel gestegen sindsdien, maar... Uh... Het kan nog komen. Ja, ja Zo'n hotspot functie is wel handig als je op vakantie bent of zo. Dan, uh... Kijk Ziggo heeft dat eigenlijk ook gedaan geloof ik. Dat je dat jouw modems ook een, een open gedeelte hebben voor zo'n Ziggo hotspot. En als jij een klant bij Ziggo bent dan mag je ook bij andere mensen hun Ziggo gebruiken. Dus als je dan door de stad loopt ja, dan heb je gewoon uh, hier en daar heb je dan internet als je voorbij een Ziggo klant loopt. Ja, maar goed, ja, we gaan nog wel even verder. Ja, we kunnen hier eindeloos over doorpraten. Maar we gaan even naar, ik zie hier uh, Auschwitz of zo. Uh, even kijken, haat, nepnieuws. Haat, nepnieuws en manipulatie treft medewerkers het Auschwitz-museum. Ja, want uh, je mag nou in Polen niet meer zeggen dat, uh, dat ook de Polen schuldig waren aan de vernietigingskampen. Oké. Okay. Want ja, er was best wel veel antisemitisme in Polen al voordat uh, Duitsers er kwamen. Maar nou je hebt uh, ja, ja, natuurlijk uh, in, in Polen is er nou uh, ja, een soort mediawet aangenomen, dat zie je wel meer in Oost-Europese landen, dat er uh, toch wel een beetje de duimschroeven worden aangedraaid op de vrije pers. En uh, nou is dus het auschwitz Museum is daar de, de sigaar van. Ja, ze krijgen nog een hof van haat, netnieuws en manipulatie over zich heen. Sinds de Poolse regering een controversiële wet over de Holocaust heeft aangenomen. Maar het is in ieder geval zo dat. Dat, dat, uh, ...dat het hele gedoe over haat... ...haatnieuws... ...die manipulatie en zo... Dat, ...dat als je dat gaat bestrijden... ...dat natuurlijk iedereen zijn tegenstander... ...haatnieuws gaat noemen... ...zodat ze uh, uh, via de overheid de mond kunnen snoeren. En ja... ...de voorstanders daarvan... ...die denken aanvankelijk eerst... ...van oh, ja, dat gaat alleen natuurlijk... ...mijn tegenstanders treffen... ...want die zitten vol met haat. Uh, en ik, ik zelf zit helemaal niet vol met haat. Maar... Uh, dat, dat is niet zo uh, Zo werkt dat niet dat, dat gaan de, de andere partij gaat dat ook gebruiken Net zoals Je ja, ook allerlei hele dubieuze landen Regeringen krijgt Die opeens terrorisme al, al hun tegenstanders terroristen gaan noemen Dus het hele idee van uh, ja We vechten tegen terrorisme En die zijn gewoon uh, super slecht en uh, wij zijn super goed en ze haten ons vanwege onze vrijheid en dan binnen no time noemt iedereen de tegenstander terroristen Erdogan die noemt de Koerden ook allemaal terrorist ja dat krijgt je natuurlijk met haatnieuws ook dat, uh, dat ja als je denkt van nou haatnieuws dat is, dat is alleen uh, nieuws van, uh, door alt-right mensen of zo. ja, voor je het weet uh, ben je zelf ook de sigaar daarin Want het, je geeft de overheid gewoon macht om iets te controleren en daarna als die overheid onder andere controle komt, ja, dan ben jij de sigaar. Ja, je moet eigenlijk altijd voor vrijheid van meningsuiting zijn. En geen gezeur met, uh, met haatnieuws. Uh, laat het de stoom maar afblazen. Want eigenlijk is er niks zo erg als dat dingen niet uitgesproken mogen worden. Of ze nou waar zijn of niet, dat maakt dan even niet uit. Maar laat mensen gewoon zeggen wat ze willen zeggen. En dan, uh, dan gaan ze niet zo snel actie over. Want ook daar weer geldt. Hetzelfde wat uh, Redirect en Timothy D. Wilson boek. Dat als hen verboden wordt iets te zeggen. Dan concluderen ze dus dat het waar is. En dat het onderdrukt wordt. En ja, uh, dan gaan ze des te harder dat standpunt innemen. Ja, er is een uitspraak van als, als, je niet, uh, als goederen en diensten niet over grenzen heen mogen. Dan gaan leraars dat. En dat is een beetje de escalatie. Als je mensen bijvoorbeeld niet laat handelen. Ja, dan krijg je eerder een gewapend conflict. En dat is ook zo, als je, als je mensen niet ergens over laat praten, dan krijg je ook eerder een, uh, een escalatie naar geweld. Ja, we hebben dat in Nederland natuurlijk meegemaakt met die hele cordon sanitaire om Jan Maat. Ik bedoel, ja. <laughs> het is niet echt gelukt om dat uh, nee. te onderdrukken. Het kwam er uiteindelijk twee keer zo hard uit en nu zit er met wilders, weet je wel. Ja, hoe meer dat de kop ingedrukt wordt, hoe harder het naar boven komt. En ook of je dat nou doet met direct geweld of je gaat enorm lopen schamen. schamen en uh, ja, nou zeggen ze dus, in Polen mogen de nazi -kampen, uh, niet meer, uh, die in, in, in uh, Polen waren gevestigd, niet meer worden omschreven als Poolse vernietigingskampen. Dan ben je dus strafbaar dan je doet. Oké. Okay. Dus, uh, ja... Het waren Nazi-vernietigingskampen in Polen. Ja, iedereen probeert daar natuurlijk zijn handen van af te trekken. Het was al zo met Oost- en West-Duitsland. In Oost-Duitsland daar zagen ze eigenlijk ook, of dat was natuurlijk geleerd ook, maar daar zagen ze de hele Nazi-toestand als een West-Duitse aangelegenheid. <laughs> en uh, ja, dat had eigenlijk altijd niks met Oost-Duitsland te maken. Je zou ja... wel kunnen zeggen, het is een Oostenrijkse aangelegenheid, want Hitler komt uit Oostenrijk. Ja, iedereen probeert zijn handen er af te trekken. En, uh, ja, dat is natuurlijk. Uh, ja. Dat is vrij zinloos, denk ik. Ja, er wordt altijd gedaan naar de geschiedenis alsof de hele natietoestand uniek was. En of dat, nou ja, dat is nooit eerder voorgekomen. En, maar het is natuurlijk eigenlijk altijd de uitkomst van een, een, een welvaartsstaat die groeit. En een empire dat groeit. Dan krijg je op een gegeven moment steeds meer onderdrukking. Want wat er gebeurt is, wat je belast, dat verdwijnt. Dat, dat, eigenlijk, eigenlijk geeft iedereen dat wel toe in bijvoorbeeld... Uh, ook linkse mensen, als ze zeggen van ja, uh, om het hoeveelheid fossiele brandstoffen tegen te gaan, die verbrand worden, dan moet je uh, fossiele brandstoffen belasten. Met andere woorden, als je iets belast, dan krijg je er minder van. En als je het subsidieert, krijg je er meer van. En dat is, uh, maar dat vergeten ze even. Als je zegt, ja, we gaan arbeid belasten, ja, dan krijg je natuurlijk minder van arbeid. En als je hele. ...hele grootverdieners het zwaarst belast... ...dan krijg je daar helemaal weinig van. Dus het betekent dat dat je een slinkende belastingbasis krijgt... ...en een groeiende uitkeringsbasis. En dat vraagt steeds meer geweld ten, tegenover de, ja, de verdieners... Om, ...om het grote leger aan, aan uitkeringstrekkers overeind te houden... ...en ambtenaren en, en mensen die van de staat leven. Dus uh, ja, het, het, het kan alleen maar escaleren en instabiel worden... En daar hoort altijd meer propaganda meer geweld bij. Dus het is ook niet zo dat dat nou uniek is voor nazi tuitsland het, uh, het is eigenlijk wel een heleboel plaatsen gebeurd. Als je dat soort, als je naar kijk, uh, demo's demoside. er is zo'n website van de website van Hawaii. En die hebben dat al opgeteld. En ik geloof in de 20 e eeuw, 260 miljoen mensen vermoord zijn door overheden. Dus dat zijn, ja dat is, uh, ik bedoel. In, in Sovjet-Rusland gebeurde dat ook onder Stalin Die gingen landbouwcollectivisatie doorvoeren. En dan kreeg je dat het net zoals de olie in Venezuela dat de productie terugliep en de mensen hongerleden. Ja, en dan ging die de Oekraïnse boeren daar maar de schuld van geven. En uiteindelijk eh, heeft hij die, die allemaal laten vermoorden of heeft hij allemaal uitgehongerd. En ja, dat is. En, en wat er is in China ook gebeurd, en Pol Pot. En eh, het is op heel veel plaatsen is dat gebeurd. Alleen, uh, alleen al koning Leopold van België, die heeft al 6 of 7 miljoen Congolezen vermoord. Dus ja, dat, dat, dat, die, die uh, uitkomst van zo'n uh, zo, zo geweld gebaseerd systeem, dat is eigenlijk heel volgend een vastgesteld patroon. En Soms gaat het sneller, soms gaat het langzamer. Over het algemeen is het zo, als, als het kleiner, hoe kleiner het is, hoe, hoe harder het gaat. Bijvoorbeeld een of andere secte hebt met, de, de, met Jim Jones, uh, die gaat in Venezuela of in, in Frans Guana zitten. Dat is eigenlijk een heel klein mini-overheidje waar op een gegeven moment een hek omheen wordt gezet. En mannen met wapens en je mag niet meer weg en je moet elkaar werken. En je moet al je opbrengsten inleveren. En op een gegeven moment eh, gaan we zelf, zelfmoordoefeningen doen. En daar, we worden door de buitenlandse CIA achterna gezeten. En, en dan we uiteindelijk allemaal zelfmoord plegen. En dat gaat in een, in een periode van een paar jaar. Terwijl zo'n hele grote samenleving gaat in... Eh, of zo'n hele, hele grote empire, die gaat veel trager, De Romeinse empire voordat de Romeinse Dinarius uh, nul waard was, ja, ging het 250 jaar overeenklopen. Dus die hele grote empaars gaan veel langzamer dood, maar het einde is hetzelfde. En je kan het zien aan die hele, hele kleintjes die, ja, die veel, uh, veel harder gaan. En, dat, en eigenlijk zit er een hele mooie biologische metafoor in, dat je... Als je kijkt naar levensvormen, dan zie je ook dat hele kleine levensvormen, zoals een muis, die hebben een veel snellere snelle hartslag en een metabolische uh, rate is ook veel hoger. En die gaan ook veel eerder dood. Dus je ziet een verband tussen de levensduur van een vlieg en een mens, en van een heel klein empiretje en een heel groot. En ja, ik heb wel eens geprobeerd om te voorspellen, hoe lang dan bijvoorbeeld een Amerikaans empire te leven heeft. En dan zou dat nog een jaar 150 zijn. Omdat, je kan dat eigenlijk als een heel groot organisme zien, zo'n empire. En dan zeg je eigenlijk gewoon van... Uh, nou Je trekt gewoon de levensduur van een vlieg naar een mens... naar een uh, olifant, naar een uh, enorme uh, land. Trek je gewoon door. En dan uh, kan je kijken van... Uh, ja, dat gaat dan via wat, wat ze log power laws noemen. Dat is een logaritmische uh, verband. Uh, ja, kan, je, kan je een beetje voorspellen van wat ongeveer de geschatte levensduur is... voordat dat zo'n systeem het loodje leeft. Ja, Hoe lang zal Lieberland dan uh, leven? Ja, ah, ik, ik zeg maar, aan de andere kant is natuurlijk dat hele kleine landjes het juist heel goed doen. Zoals Liechtenstein en, uh, en Andorra zo. Omdat de belastingen ervoor heel laag zijn en een relatieve grote vrijheid. Maar... Dat, er is natuurlijk wel een verschil tussen Jim Jones, die zijn secte heeft, en die, die, die leidt als een, uh, een uh, autokaat. Dat heeft te maken met isolationisme natuurlijk. Als je een mens isoleert, ja. dan gaat hij ook dood. Ik bedoel, Je hebt natuurlijk, als je het boek van Sala kent, van ja, hoe kan je tegenstander onder druk zetten, daar heeft hij ook een aantal methodes voor. En daaronder valt dan ook iemand isoleren, dus je... Zorg dat je, je, je stempelt iemand tot uh, pedofiel of iets slechts, zeg maar. En dan wil niemand met hem te maken hebben. De persoon raakt dan geïsoleerd en breekt. Ja. En uh, ja, dat is. Uh, dat, zo werkt het ook met, met een kleine groep. Als dat geïsoleerd is, ja, dan heeft het uh, wein, weinig levensvatbaarheid. Je ziet het trouwens ook met stammen. Hè? Als je kijkt naar Australië en dan de Tasmanen. De Tasmanen, die uh, op een gegeven moment was dat stukje van losgeraakt van Australië omdat die zeg maar niet meer contact hadden met andere mensen, werden ze eigenlijk achterlijk. Ook in hun technieken en zo. Ze leren geen nieuwe technieken meer. Terwijl op het grote vasteland in Azië en Europa en zo, daar had je al die, er werd al gehandeld. En mensen leerden nieuwe dingen. Ze leerden speerwerpen en uh, andere technieken, weet je wel, potten bakken. En die, daar gingen mensen, werden mensen ontwikkeld. Terwijl in Australië was dat dan niet meer. En in Tasmanië helemaal niet meer. Toen, dus in 1800 of zo, daar de eerste mensen kwamen van, uh, van Europa. Ja, kwamen ze volkomen achterlijk volk tegen. Ja. Weet je wel, dat helemaal in de oudheid was blijven steken ideeën worden veel al gekopieerd en dat, daarom is uh, intellectueel eigendom ook zo slecht, omdat uh, ja, het kopiëren van ideeën, dat is, dat is eigenlijk wat de mensheid vooruitbrengt. Er is dus iemand die ergens een slimme oplossing voor heeft en iemand anders die denkt, hm, dat is handig dat ga ik ook doen, en dat, dat lukt gewoon makkelijker met een grotere groep maar ik denk dat, dat zo'n land, het is ook wel cultuur natuurlijk, zo'n land als Andorra, of Liechtenstein ofzo, dat, dat zijn ja, op, dat zijn eigenlijk een soort grote families dat is veel meer op uh, ja, op vrijwilligheid gebaseerd uh, zou ik zeggen. Zo'n zo Jim Jones groep die zoekt bewust hele gebroken mensen die, die uit een slecht uh, gezin komen en die uh, ja, mishandeld zijn daar al en gevoelig voor autoriteit. Uh, de autoriteit is, is de liefde. Uh, dus ja, je, je bent geprogrammeerd om van je ouders te houden. Dus als je ouder je slaat, dan is iemand die je slaat. Dat is iemand die van je houdt. En ja, dan... Dan zie je dat hij verzamelt natuurlijk een heleboel gebroken mensen om zich heen die makkelijk te manipuleren zijn. En dan krijg je natuurlijk een heel andere verhouding dan in een land als Liechtenstein. Ja, ik weet niet hoe, hoe we hierop kwamen, maar... Wat uh... ja, ja, het over de nazi oh ja. Over het, nazi, dat het over dat hele, hele gebeuren van nazi dat het niet zo uniek is als over het algemeen wordt beweerd. Hè. Ik heb trouwens wel een bewijs gevonden dat, uh, dat je het eigenlijk wel tot enigszins Pools kunt uh, bestempelen. Want uh, ja, Hitler was eigenlijk een ma uh, marionet van de Pruisische elite. En waar, waar zat de Pruis oorspronkelijk? Polen. Ja, het strekte zich uit van Litouwen tot uh, Duitsland, het Pruisische Rijk. Ja, nou, ja wat, je, wat je bij Duitsland natuurlijk had, dat is je had het, dat het Pruisische onderwijssysteem, waar ook het Amerikaanse onderwijssysteem op gebaseerd is, dat was heel hard lijfstraffen en, uh, en leren met dwang. En Einstein had er ook een ontzettende hekel aan. En dat is wel gebruikt, die gehoorzame onderdanen. Die veel onderdanen was nodig om Duitsland te unificeren, want het waren, waren natuurlijk eigenlijk allemaal aparte rijken. Hè? En het werd bij elkaar gevoegd met een enorme welvaartsstaat door Bismarck. En die heeft, het, die heeft er gewoon één, één geheel van gemaakt. Uh, maar dat geweld dat daarbij nodig was om dat te doen, dat heeft natuurlijk wel zijn gevolgen voor, ja, je, je krijgt een samenleving die geweld als oplossing voor alle problemen ziet. Dus ja, dan, dan krijg je, ja, dat, dat ligt het voor de hand dat je in allerlei oorlogen terechtkomt, en hyperinflaties, en, en nog meer oorlogen, en uh, uh, concentratiekampen. Ja, die lappe deken was helemaal we er niks mis mee natuurlijk. Hè. Ja. Nee, nee. Wat Duitsland vroeger was, dat was gewoon goed. Ja, het, ja. Is, wel, het is wel zo dat in de tijd van het Heilige Romeinse Rijk. er zijn, zijn een menige oorlogen daar uitgevoerd. Terwijl die, die ministeraties hadden er helemaal niks mee te maken. Maar ja, de paus had weer ruzie met iemand. En dan moest er een veldslag gaan gedaan worden. En er werd dan ergens in. Uh, weet ik veel, uh, in Beieren uitgevochten. Terwijl de mensen in Beieren hadden er helemaal niks mee te maken. Dat was ook de reden dat Nederlanders het op een gegeven moment zat waren. En zoiets hadden van, nou ja, kijk maar. Dan talen sowieso al heel veel belasting en dan komt die, die paus hier zo'n oorlog uitvoeren. Nou, fuck you, weet je wel. En dan kiezen je voor onafhankelijkheid. Ja, het was natuurlijk wel zo dat oorlogen in de, in de middeleeuwen, dat waren an, andere oorlogen dan zoals we die uh, ja, sinds de Eerste Wereldoorlog kennen. Want oorlog in de middeleeuwen was eigenlijk iets waar je op het platteland heel weinig mee te maken had. Er werd over jouw belastinginkomsten gevochten door één koning tegenover een andere het, koning. Het komt wel, kon wel eens op jouw weiland uitgevochten worden hè? en dan heb je als boer helemaal niks te zeggen. Nee, natuurlijk niet. Maar uh, uh, het is niet zo uh, dat het gebruikelijk was dat jouw zonen werden opgeroepen om in de oorlog te vechten. Wel als er een kruis toch was? Ja, maar ik weet, uh, in Nederland had uh, gezegd van geen geld, geen Zwitsers. Uh, heel vaak werden die oorlogen dan uitgevochten met Zwitserse huursoldaten. En die moest je gewoon betalen. En dan, dan gingen de ene Koningsche Zwitsers tegen de andere Koningsche Zwitsers vechten. Of wat voor soldaten ze dat ook hadden. Maar het, het was niet zo dat je een, een, een uh, dienstplicht had. Die, uh, waarbij iedereen is in zijn oorlog mee te vechten. Dus het, het, was, over, het was meer iets waarbij de, de, de passant ging zitten kijken. Van nou, hebben nu wie er wint. Uh, wie mijn volgende heer wordt. En dat is toch iets anders dan de oorlog die het... Na de Eerste Wereldoorlog zijn het echt industriële oorlogen gevolgd, waar iedereen voor de vlag vol, uh, vol, uh, vocht en, en enthousiast de strijd introk. En loopgraven oorlogen. En, en dat waren echt massale gehaktmolens geworden, die, die, die oorlogen. En dat waren die vroegere oorlogen niet zozeer. Nou, er werd nog wel eens geplunderd en zo, hè, ook vroeger. Ja, ik weet het. Dat als jij hier in, als je in Arnhem woonde en er werd daar, weet ik veel, op de heide, werd daar een veldslag uitgevochten. kon je er zeker van zijn dat de soldaten daarnaast gewonnen hadden en in zo'n roes zaten dat ze alle vrouwen in Arnhem gingen verkrachten. Ja. Dus ja, ja, nee, het is natuurlijk nooit een pretje, die oorlogen, maar het was denk ik een stuk minder... Um, massaal. Ik denk dat, dat heel veel mensen die op het platteland leven hun leven lang nooit iemand van de overheid zagen. En dat, dat, is, ja, dat is ook in Amerika tot lange tijd uh, zo geweest. Dat Als jij, als jij ergens op 1800 zoveel ergens, op, ergens in, de, in de prairie leefde, Little House on de Prairie, dan zag je nooit een ambtenaar misschien een potbood of zo, maar uh, veel meer was het niet. Uh, uh, kleine onderbreking, ik geloof dat Josje contact probeert te maken. Uh -huh. Hallo. Ja. Hey, ja, en dan hebben we Josje. Dag Johan. Hoi hoi. Peter zit er ook bij. Ja, Peter is er ook bij, ja. ja. we hadden net over Auschwitz. En toen, wat heeft dat nou weer met mij te maken? Nee, toen wilde jij. Oké, okay, okay. We hadden bericht eigenlijk al behandeld, dus uh, ja, we gingen op naar het uh, volgende bericht. Maar uh, hoe is het met jou, Josje? Uh, druk, druk, druk. Ik heb morgen mijn, die uitzending van, uh, van dat gebeuren. En uh, er was een, uh, een artikel op Das Kapitaal. Terecht te komen. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Nee. Ze hebben ons helemaal afgebrand op dat kapitaal. Hoe slecht dat de e-gulden wel niet was. Waarschijnlijk met een ver verleden te maken. voordat jij erbij kwam, zeg maar. Nee, nee, nee. Gewoon hoe slecht het vandaag allemaal was. Alles was slecht. De kop van het artikel was. crypto gekkies. azen op uw pensioen. Oh, en het artikel is medegeschreven door Warren Buffett ofzo? Nee, ja, een of andere... het was het branden van onze avond, onze webpagina, die was allemaal flut en er was ook geen uh, white paper te vinden en uh, niemand die uitlegde hoe dat wij dan voor een pensioen gingen gaan zorgen. Uh, nou ja, goed, ik heb er wat op gereageerd, ik ben druk aan het schrijven. En uh, volgens mij is dat ook een hele punt, er wordt niet voor je pensioen gezorgd. Het is een beetje slim, hè, en dan zorg je voor je eigen pensioen. Precies, dus ja. dat is ook. Dat gaan we ook niet uitleggen, want de mensen die, we, we zoeken alleen mensen die dat snappen, want anders dan krijgen we alleen maar meer gezwijkt. De mensen die dat snappen, die kunnen lekker goedkoper instappen en dan ja. komt de rest vanzelf wel mee. Um, maar ik heb er dus een reactie op geschreven op mijn blog en nou is mijn blogbezoekers vandaag is door de duizend geklapt op, de, op één dag. Wel opstiem het hè? Nee, nee, nee, nee, niet op Steam. Nee, ik heb het op mijn eigen blog uh, gezien. Ah, daar had je nog wat aan kunnen verdienen, joh. Ja, nee, schulden.nl vind ik veel leuker. Maar misschien heb ik ook nog wat op Steam knalt. Nou. Ja, als je dat had gedaan, had je er nog aan kunnen verdienen. Ja, nou ja, ik heb al genoeg verdiend, joh. Had je ook Bytecoins? Ah. Nee, nee, ik had Primecoins. Weet niet die ja maar die, net... ja, ja, ja, maar die is alweer gedaald, hè? Maar ik had, uh, ja, de bitcoin inmiddels ook, hoor. Maar uh, die was uh, 600 omhoog gegaan de bitcoin. Die ik, uh, ja, die nee. heb ik bij eigen computer ge gemind. Dus uh, het is, uh, weet... is zo'n anonim anonimiteitscoin. Uh, volgens mij is dat uh, de oervader van anonim anonimiteitscoins, hè? Monero oh, is ook in ja. een hardfork van uh, bitcoin. Alleen Bitcoin had het probleem dat toen die op de markt kwam in uh, 2012 of zo, toen uh, waren te veel van geprimed. En daar hebben ja. ze bij Monero een les van getrokken en die hebben dat. Uh, het was eigenlijk Monero is eigenlijk een verbeterde Bitcoin. Oké. Okay. Ja. Dus, uh, ja, wat... ja, erg druk. Uh, op het moment is uh, Vit is, uh, is in Servië. ja yeah. uh, Voor de luisteraars die het niet, nog niet weten, dat is de president van Liberland Ja, <laughs> um, en, en die man die is nu uh, hier in de buurt en die vraagt dan allemaal weer dingen. En dat moet er allemaal weer bovenop. Komt dat alweer? Dus ik heb het al een beetje druk. Omdat ik dus ook voor morgen wil ik nog wat in de markt uh, van, van de e-gulden wat, uh, wat klaarzetten. Mocht er, mocht er actie komen. Dat ik ook wat mee afvang, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. uh, dus ik ben, daar ben ik een beetje mee bezig. En dan ben ik nog mee bezig dat ik um, een bepaalde declaratie bij Lieberland wil gaan doen. Ik heb nu mm -hmm. dit jaar ongeveer uh, 45.000 euro er doorheen gedraaid. En um, ja, ik hoop daar een deel van terug te krijgen van Lieberland, omdat ze zeggen: van nou, dat heb je goed gedaan. Okay. Dus daar ben ik allemaal ja, ben ik een beetje voor aan het werk, aan het schrijven veel. en um, Ondertussen ook van het weer aan het genieten, maar ook veel zou Zullen we naar de buitenkant kijken, maar dat valt mee. Hij is niet echt weggezakt. Hij heeft wel een hoger piekje gehad, maar. Ik denk dat de dalen steeds minder zullen worden. Omdat uh, de, de, wat het echte daalwerk zeg maar inzet, zijn die nieuwe munten. En hoe meer tijd dat er overheen gaat, hoe minder nieuwe munten dat erbij komen. Dus de, als, uh, je zal zien dat, de, dat als er dan een piek komt, dat de terugval steeds minder zal zijn. zijn. Okay. Maar ja, goed... Hè, ...dat is mijn verwachting, maar... Uh, ja, is... maar je, je het, het, kan, ...het had ook een pump-and-dump kunnen zijn, natuurlijk... Hè? ...en dan met zo'n ja. kleine ja. coins... Daar, uh, ...daar kun je heel makkelijk... ...pump-and-dump uh, doen, maar ja... bytecoins zijn er gewoon uh, miljoenen van... ...op de markt, en die kun je gewoon op je pc... ...minen, en uh, ja... De, de, ...de difficulty is uh, niet zo hoog... Ja. ...dus je kan rustig, in één dag... ...kun je honderd bytecoins minen, weet je wel... ...met je computer. Ja, leuk. Ja. Je kunt ze zelfs op je mobiel. Als je een Samsung hebt, kun je gewoon op je Samsung bitcoins minen. Ik raad je overigens niet aan, want het is heel slecht voor je batterij. Maar uh, als je een oude Samsung hebt uh, en je denkt: nou ja, dan hang je hem gewoon even. Uh, installeer je zo'n miner erop en dan kan je gewoon lekker bitcoins op je oude Samsung uh, minen. Hmm. Totdat die helemaal ja. gaar is. <laughs> ja. Nou ja, ik, uh, ik ben zelf niet zo miner, maar dat zul je morgen wel zien. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ik heb uh, die journalisten die zeggen allemaal van ja, um, uh, dit wordt helemaal geweldig en iedereen gaat e-gulders kopen. Maar ja, ik heb dat verhaal al wel vaker gehoord en dan ben ik af weer teleurgesteld. Dus uh, ik heb er geen verwachtingen van. Ja, sorry, dat is altijd wel slim. <laughs> en uh, We zullen wel zien. Maar ik, ik loop bijvoorbeeld de, één dag sta ik met een shirt, koop uh, e-gulders of zoiets staat er op dat shirt. Dus hebben ze me heel de hele dag mee gefilmd. <laughs> ja, het kan zomaar ineens, weet je wel. En ook, we hebben nu dus op Das Kapitaal, hebben we nou een uh, drie, vier dagen staan we al als highlighted artikel daar zo. Okay. Ja, dat doet gewoon wel wat. Er zijn uh, tienduizenden mensen die dat, uh, die dat lezen. Ja, maar dat is, dat is kapitaal. Je kunt ook zo denken, negatieve reclame is ook reclame. Hè? Kijk, als daskapitaal had geschreven dat, dat, uh, dat, dat dit het nieuwe geld zou zijn, dan had het niet goed geweest. Hè? Die moeten het allemaal afzijken, dus uh, ik ben wat dat betreft blij dat ze dat ook gedaan hebben. Want dan, dan kan ik weer zeggen, ja, de gekochte media zal hier altijd op deze manier overschrijven. En de, de slimme belegger, die weet daar doorheen te prikken. Ja. ja, ik ken Das Kapitaal niet zo goed hoor. Ik, uh... Nee, nee. Ja. Ja, het klinkt een beetje als. Ja, het is een boek van Marx. Maar ik, ik, ik meen dat Das Kapitaal ook niet zo Marxistisch is. is hè? Nee, nee, nee. Het is van, van geen stijl een, een, een outlet. Oh. Maar, okay. zeggen. maar dan voor de financiën. En vandaar hadden ze dus een heel artikel over de verhoging van de huurprijzen. Daar moet ik altijd zo om lachen, ieder jaar, aan. Ja. En dan gaat iedereen op Facebook gaat, gaat allemaal, gaat allemaal schelden op de woningbouw. Want de. de de huur wordt met 3% verhoogd en dan denk ik altijd, joh, jij hebt zelf een contract getekend en daar staat in dat dat ieder jaar gebeurt. Dus iedereen weet dat het ieder jaar weer gebeurt, ja, maar toch uh, moet er alle boos over zijn. En ik, ik, zin, zin, ik, ik leg het ook altijd aan iedereen uit. Je moet altijd alles aangrijpen als je in zo'n huurwoning zit, alles aangrijpen om bezwaar te maken tegen de huursverhoging. Want je zegt gewoon van ja, dit klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Ja, maar, maar ja. uiteindelijk tekenen die mensen zelf een contract en als ja. het dan vooral hoog wordt... Het is ook niet dat die huurprijs omhoog gaat, het is een correctie op de waardedaling van de euro. Dat moeten die mensen in gaan zien, maar ja, leg dat maar eens uit. Shit. Ja. ja. In ieder geval, jij bent deze week in geval op de Nederlandse televisie te zien. We gaan het volgende week erover hebben, denk ik. Ik ben er volgende week mijn best voor op. Maar ik moet nu, Johan, moet ik weer doortypen. Want ik moet morgen om vier uur s'ochtend worden zijn. Oké, oké. Leuk dat je er even was, Josje. Ja, sorry. Ik kom alleen maar even binnenvallen en weer weg. Even hoor je zeggen. Oké. Ik ja, maar ja. ik vind het wel leuk dat ik, dat ik, even, dat ik de deur even mag open doen. En voor de luisteraars die dit dan horen, zeg maar, die het destijds niet gezien hebben op 10 mei, je kan er via uitzending gemist kan je terugkijken. Hoe heet het programma ook alweer waar je in zit? Het heet uh, Bitcoin naar de maan en terug. Oké, okay, Bitcoin ja, ja, ja. naar de maan en terug. En dan kan je dan vinden bij uitzending gemist. En dan moet je klikken op Nederland 3, geloof ik. En dan scrollen naar 10 mei of zo. Ja, en het is een uit, wordt uitgezonderd op Pound. Pound, oké. dat is dan de omroep die het mogelijk maakt. Oeh, dan moet je wel even uitkijken, want die zijn een hele leuke editor. Die, die, die knipt er alles uit wat relevant is. En wat niet relevant is of gek, dat laatste erin meestal, hè? Ja, nou, we zullen wel zien wat het wordt, Johan. Ik ga gewoon weer met de... Ik ben toch wel een heleboel weg. Dus ze mogen mij voor lul zetten wat ze willen. Ik heb wel een billboard gehuurd. Ja, ja, ja. Hé, top, Joshi. Succes. Ja, dankjewel, jongens. Succes ermee. Doei, doei. Doei, doei. Gaan we nog even verder met de artikelen? Ik heb hier nog een Venezuela-berichtje. Ja, de kapper wordt betaald met eieren en bananen. Ja. Ik dacht, dat zal weer overgaan waarop crypto ja, ja. Ja, ik denk dat het toch een, blijft toch een klein stukje van, uh, van de markt nog crypto. Maar het uh, ja, heet When Money Dies. Dat, dat is ook de, naam van een, is de titel van een boek, When Money Dies. En dat gaat ook over allerlei hyperinflaties. En ja, wat er dan uh, gebeurt. En hier staat er uh, dan When Money Dies in Venezuela. Uh, als je naar de kapper wil, kost dat vijf bananen en twee eieren. <laughs> ja, dat krijg je natuurlijk als geld niet meer werkt. Dat, uh, ja, dat je dan dit soort oplossingen moet verzinnen. En dat, ja, dat kan dan ook wel. Maar het is natuurlijk heel onhandig. Je moet maar net die uh, eieren en die bananen hebben, die moeten nog maar redelijk vers zijn ook. En... Maar de schrijver die geeft een heleboel een heleboel voorbeelden uh, van uh, ja, wat ze dan uh, ruilhandel noemen eigenlijk een barter. En uh, ja, ze auto parkeren en dan uh, geeft hij gewoon een. Uh, een baguette, een stokbrood... aan de parking attendant. En, uh, nou, dat is goed. <laughs> dus, uh, ja, zo, zo gaan die dingen dan als geld geen waarde meer heeft eigenlijk. Als je, dat, ja, als het zo snel een waarde verliest dat je, ja, beter iets anders kan gebruiken. Ja, en zelfs ook, je ziet dat er nog wel redelijk wat, uh, wat, vertrouwen is. Onderling ook. Want hij zegt, uh, hij was naar een Mexicaans restaurant geweest. En toen liet, liet hij, uh, degene die het, het uh, restaurant. Die liet hem weglopen met zijn hele chicken, rice en vegetable order zonder, zonder te betalen. Helemaal vertrouwend op de belofte dat hij de volgende dag wel met 800.000 bodivars terug zou komen. Want dat kost het al in geld. 800.000 bodivars voor de broodje kip. Nee, we gaan nog even naar het volgende artikel. En dat gaat over de, Gaan we even terug naar Nederland. Want het blijkt dat de burgers, tot irritatie van de overheid, te veel opkijken naar de overheid. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is wel de bedoeling wanneer de, de, de, de overheid niet te veel verantwoordelijkheid hoeft te dragen. Maar zodra de overheid heel veel verantwoordelijkheid moet dragen. Nee, dan is dat natuurlijk niet de bedoeling dat je naar de overheid uh, verwachtingsvol gaat uh, zitten staren. Hè? Want uh, ja, daar word je een beetje nerveus van. Want dat blijkt namelijk uit het volgende artikel, want als het gaat om waterschade, bijvoorbeeld bij bijoverstroming of uh, te veel regen en dat soort shit. Dan uh, waarbij de kelders vollopen, ja dan is de verantwoordelijkheid uh, ligt dan gewoon bij de burger zelf. Want dan had je namelijk moeten zorgen dat er een stukje groen voor je huis zat. Ja serieus, dat staat hier. Ja. Of uh, bij het rioolbedrijf wat je moeten zijn, want ja, die gaat voor de afwatering via het riool. Het is uh, toch gewoon de overheid. Het is gewoon door belasting betaald op. Ja. Hij is de vereniging van Nederlandse gemeenten. Dat is toch heel, heel iets anders dan de overheid. Mm -hmm. ja. Ja, ten eerste wordt hier uh, global warming ge gepredikt. Uh, dat uh, leidt ja, dat leidt tot jaarlijks tot meer overstromingen. Ik weet ik, volgens eh, mij valt dat wel mee. Ik wil niet zoveel meer overstromingen. Ja, in 1953 was het ook global warming, hè? Ja. ja. En in 1672 ja. hebben we ook een grote overstroming gehad. En uh, ja, dat was natuurlijk allemaal global warming. Ja, dus het is hier door, door regenwater. Kennelijk krijg je door global warming, krijg je niet regen. En 1300 is gewoon zo'n beetje half uh, Holland, zeg maar. De, de provincies Holland is gewoon ja allemaal onder water komen te staan. Dat was ook allemaal global warming. Ja, je had de waterlinie. Als dan de buiten onze troepen kwamen, dan werd het uh, gewoon ook helemaal onder water te. Ja, maar in de middeleeuwen is het hier ook heel erg keer gegaan hoor. Je hebt uh, sowieso een hele grote overstroming in het jaar 1014 gehad. En daarnaast uh, ja, gewoon flink door blijven gaan met overstromingen. Je hebt de, de allerheilige vloed van 1532, uh, 1570... De Urbanusvloed, dat had je ook nog de sint Clemensvloed. Dat is allemaal van de periode van uh, de 11e tot en met de 16e, 17e eeuw. Uh. Dat had een beetje te maken eigenlijk met het einde van, de, van de, de ijstijden. Hoe dat precies zit, weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar uh, de zeespiegel is toen wel gaan stijgen. en uh, in Nederland was daar flink te dupe van. Er zijn heel veel overstromingen geweest. Ja, ik weet je, oh, rond 16e eeuw ook een warme periode gehad. Uh, wat... Ja. Uh, wat... ...ook toe leidde dat je in Engeland dru druiven had. Hè. Ja, klopt, klopt. In Zuid-Engeland uh, Zuid heeft altijd een subtropisch klimaat gehad. Er, er werden ook uh, sigaren... Uh, ...tabak geplant. Uh, dat de, de koning in 1600 bepaalde dat dat uh, taboe was. Het eerste tabaksverbod. Hmm. Maar de, uh, als je verder teruggaat naar de Romeinse tijd... Uh, ...werden gewoon druiven geteeld in, uh, in Engeland. Ja, sorry, nou niet meer zeggen. Ja, er waren ook nog wel meerdere factoren, hoor. Dat... Uh, dat Britse wijn uh, populariteit afnam. Uh, deels kwam dat door de concurrentie van de Bordeaux-streek uit Frankrijk. Er kwam heel veel Bordeaux-wijn in, wijn in Engeland. En na de reformatie uh, ja, raakten de kloosters uh, uitgestorven. En de kloosters die waren juist degene die de, de wijn-distributie uh, uh, deden. Ja, en het weer zal er ook wel mee te maken hebben gehad. Maar na de Tweede Wereldoorlog is het... Uh, Britse wijn weer in uh, opkomst. Ik moet trouwens zeggen Welse en Engelse wijn. Hè, want uh, met Britse wijn wordt weer iets anders bedoeld. Maar ja, er wordt hier gezegd, mensen die hiermee te maken hebben met die overstroming... ...kijken voor een oplossing van de overheid. dat blijkt uit de enquête van de overheid, de NO's, <laughs> en de regionale omroepen. Ze wil 85% van de mensen die zeggen we regelbate waterlastoverlast te hebben... ...dat de gemeente meer investeert in regulering. Maar van die mensen is slechts een bereid meer reelheffing te betalen. Nou, Dan worden de mensen eigenlijk hypocriet genoemd. Die ondernaam is hypocriet, hij wil wel... Uh... Hulp hij was, zien dat hij dat de voeten heeft, maar uh, hij wilde niet meer voor betalen. Hij vindt dat, dat, uh, dat, dat volgens de schrijver van het artikel, van de is dat hoort dat bij elkaar. Dus ook, ook als je al acht keer te veel voor de wegen betaalt, acht keer meer dan ze kosten, en er zitten al, er nog steeds allerlei gaten in en je zegt van, ik hey, kan je niet wat aan die gaten doen, uh, ik betaal toch al genoeg, dan uh, zeg je, ja, dan moet wel. En dan gaat wel de prijs omhoog. En als je, dat, als je daar niet mee eens bent, dan ben je een hypocriet. Uh, ja. Ook zegt bijna maar 70% van vindt dat de gemeente harde bestrating moet vervangen door groen. Dat is ook apart, want dan krijg je dus dat, dat uh, ja, wat eerder over hadden al. Dat, dat, uh, ja, er wordt tegen allergisten altijd gezegd, zonder de overheid heb je geen wegen. <laughs> want private wegen, dat is natuurlijk onmogelijk. Maar dan wordt er hier gezegd dat 70% vindt dat die wegen, die harde bestrating, moet vervangen worden door groen. Dus je moet er gewoon weer terug naar het oerwoud eigenlijk. <laughs> ja, ja, ja, ja. En, al, en dat kost natuurlijk wel geld. dus dan betaal je straks nog meer wegenbelasting. Maar nu heb je geen wegen meer, ja, alleen, maar, alleen maar groen. Ik kan me nog wel herinneren, je hebt zo'n hele leuke docu, uh, Garbage Warrior heet dat. En het gaat over iemand die heeft dan hele alternatieve woningen, die zelfs aardbevingbestendig zijn. Maar die, die, die zijn helemaal connected met de natuur, zeg maar. Hij dus, uh, gebruikt ook heel veel afval om, om woningen mee te bouwen of dat RM Kokes heeft en uh, ook zo'n... En six Nou ja, gebruik gewoon wel afval. Auto uh, autobanden. Autobanden en blikjes en, en, en glazen en noem maar op. En flessen. Uh, dat wordt dan als uh, bouwmateriaal gebruikt. Uh, maar die, die, die woningen die, die zijn helemaal connected met de natuur. Dus je gebruikt de warmte van, van de zon. Gebruikt je als... Uh, als energiebron, en noem maar op. Je gebruikt water uit de grond, et cetera. Regenwater water vang je op. Uh, maar je in ieder geval, die film zie je dat je op een gegeven moment in New Mexico had je dan zo'n community. En die leefde daar gewoon al jaren helemaal weg. prima. Dan komt er op een gegeven moment de ambtenaar langs. En wat mm -hmm. heeft die als argument? Er liggen hier geen wegen. Mm -hmm. <laughs> ja. En dan hebben, we, dan hebben ze, ja, maar die hebben we niet nodig. We leven hier al jaren zonder wegen. En het gaat allemaal prima. Mm -hmm. Het is gewoon een kwestie van goede banden onder je SUV, weet je wel. Ja, wel goede vering, ja. Schepen druk hebben. Maar die hebben ook echt zoiets van, we hebben nooit wegen nodig gehad. Hoezo? Het is gewoon een, een probleem verzinnen. Ja, ja, ja, ja. Bij een vrijmarkt worden wegen natuurlijk aangelegd op het moment dat ze nodig zijn. Op het moment dat er genoeg mensen zijn die dusdanig handig zouden vinden dat, dat er kapitaal voor beschikbaar. Ja, misschien voor, voor, voor vrachtvervoer of zo, weet je wel. Ja. Maar ja, Wat ook altijd apart is, staat dit water bij dat water bij hoogstbuien even in de wachtkamer staat, terwijl het riool op volle kracht afvoert, is niet erg. Dat zegt Oscar Kunst van de stichting RioNet. Dat is eh, dan kennelijk een stichting uh, voor het riool. En uh, water op straat bij hevige buien hoort juist op te treden. En uh, hij vindt dat, ja, dat, dat vind ik wel apart al. Dat, dat, uh, ik weet nog wel voor mijn lagere school: uh, toen had je campagne Wees wijs met water ook altijd het heel vreemd, want we zitten aan de ene kant in een enorme rivierdelta. Je, je overstroomt door het water, maar dan kreeg je te horen dat je heel zuinig moest omspringen met water. Maar komt dat komt natuurlijk omdat de overheid, die, als die een product levert, dan wil die het liefst zo min mogelijk van het product leveren. En zoveel mogelijk geld te vervangen, want ze zijn niet op winst gebaseerd. En dan krijg je dat, het, uh, ja, het rare verschijnsel dat, waarbij T-Mobile, die probeert juist zoveel mogelijk klanten te winnen. En, uh, en Vodafone ook, en dat soort bedrijven. Die proberen juist de consumptie van hun klanten op te voeren, want daar verdienen ze meer aan. Maar de overheid probeert altijd de consumptie van hun klanten terug te dringen, want daar hebben ze alleen maar last van. Ze willen eigenlijk alleen maar dat geld erin en niet de dienst willen verlenen. Want dat, was top. dat dienstverlenen was eigenlijk toch maar een excuus om te kunnen belasten. En uh, het is niet zo dat ze zeggen, nou uh, gaan we meer leveren, of verdienen we ook meer. Nee, ze willen eigenlijk niets leveren. En wat ik, wat ik ook vreemd vond, uh, Oscar kunst het effect van veel van deze maatregelen. Dat zijn allemaal maatregelen die de gemeente gaan nemen, want, want dat, dat is ook zo. Uit onderzoek blijkt dat de meeste gemeenten vol bezig zijn met gemeente klimaatbestendig te maken en <lacht> maatregelen te nemen tegen wateroverlast. <lacht> zo, zo investeert de gemeente Stichtse Veg 20 miljoen euro om alle wegen en ook groen in de polder door kokkengen kok met een halve meter te verhogen. Dus gaan alle, zit, je, gaan alle, dat is weer de aannemer die daar dik aan te verdienen zit, natuurlijk. Die gaan het hele dorp met, het, met uh, uh, wat is het, een halve meter verhogen. En uh, dus, dan zegt die Oscar Kunst, die zegt, nou ja, ja veel van deze maatregelen helpen niet zoveel. groene daken, verharding verwijderen, dus uh, wegen verwijderen. En regen tonnen helpen meer tegen. Uh, ja, het verwijderen, de het, het zin, het zin is een beetje vreemd, Er dus staat groene daken, verharding. Verwijderen en regendom. regentonnen. Dan weet ik niet of ze nou die regentonnen verwijderd willen worden. Ik, ik zou zeggen dat regentonnen juist helpen. Want die, die vormen een buffer tegen... Ja, die, die slaan een beetje water op. En dit is natuurlijk ook geen, geen ontzettende grote hoeveelheid. Maar uh, ja, er wordt natuurlijk ook steeds meer uh, gebouwd. Er, worden, ja, er, er komen heel veel huizen te staan. Wat betekent dat, dat die daken van die huizen... Ja, die voeren dat water gelijk af. En het is niet zo als, als grond waar dat het tijdje blijft liggen en dan langzaam wegcijpelt. Dus de, de bufferruimte van Nederland die wordt gewoon kleiner door, ja, door veel meer bebouwing. Ja, Daarom willen ze natuurlijk meer groen hebben. We was het gewoon als een grote vlakte van straatsteen en zo. En uh, ja, Nu willen ze wat meer groenperkjes hebben zodat daar het, uh, het water Laten makkelijker richting de, de grond kan gaan. Uh, ja, natuurlijk wat meer greppels, dus daarom bouwen ze nou wat meer krachten hier en daar. Dus je hebt uh, heel veel oude steden, komen de grachten gewoon weer terug? hè? Ja. Dat Vroeger had je straten, die heten nou dan de oude gracht. En uh, je ziet helemaal geen gracht. Nou, die gaan ze mm -hmm. dan weer. Uh, komt die grachten, die oude gracht komt gewoon weer terug, weet je wel? Ja, Utrecht ook. Ja. Maar het staat, dat er honderden miljoenen extra's worden geïnvesteerd? Gaan de veel burgers de komende jaren merken in hun portemonnee? Bijna 40% van de gemeente verwacht dat de heffing de komende jaren meer zal stijgen dan de inflatie. Dus aan het begin zeggen ze van de burger, die, uh, die heeft geen zin in. Uh, meer belasting hiervoor. En aan het eind zeggen ze, uh, ja, gaat uh, flink omhoog. Maar ja, wat zeg jij? Uh, toch uh, gewoon uh, altijd crisis naar de overheid uh, blijven kijken wanneer jij uh, tot je engels in het water of tot je knieën in het water zit? Of dat je water tot aan ja. je lippen komt, uh, gewoon nog steeds naar de overheid blijven kijken? Of, uh? Ja, als zeg uh, kapitalisten natuurlijk valt, ja, als de overheid ergens een monopolie over opeist op van, uh, dit is onze taak en alleen onze taak en iedereen is verplicht klant, dan ja, dan krijg je wel een soort dienstverlening, maar het is niet de optimale dienstverlening. Bij, als je een vrije markt had, dan krijg je een betere dienstverlening. En ja, dus ik, ik zal ook nooit zeggen van, ja, je moet geen gebruik maken van, van de wegen, omdat het van de overheid is. Ik zou alleen zeggen van, ja, de wegen zouden goedkoper zijn en minder files hebben en veiliger zijn, als er een competitie-element in zat. En ja, eh, dat is net dus met onderwijs. Ik wil niet zeggen dat je kinderen niet naar school stuurt, maar. Het werkt nou eenmaal slechter als je een staatsmonopolie op onderwijs hebt. En dat is met alles zo. Het werkt gewoon slechter als het een staatsmonopolie is. Omdat er de beste, creatiefste, ondernemendste probleemoplossers... die zijn uitgesloten van deelname om het de probleem op te lossen. En in een vrije markt krijg je dat gewoon de beste boven komt rijden. En daar komt iemand die komt met een geniale oplossing. En dan gaat, geeft iedereen daar zijn geld aan. En dan uh, wordt die rijk. En uh, ja, uh, bij de overheid is het gewoon dat de meest gewikste leugenaar. En charlatan die beste propaganda kan in elkaar draaien. Zoals dit artikel. Ja, die, die kan uh, uh, aan de top komen. Of, of zelfs in Venezuela. Een generaal die wordt directeur van een oliemaatschappij. Maar dat is niet de optimale manier om olie uit de grond te halen of dat op de FCS-manier te produceren. En dat is ook bij dit soort dingen zo. Een straatbrandweer is niet de optimaalste manier om brand te bestrijden. Ja, en dan is de stap heel erg klein naar Trump. Daar gaat het volgende bericht over. Ja, de man is ook rijk geworden aan een bubbel. hè? Ja, het is een enorme vastgoedinvestering. Uh, ja, dat is bijna prijsschieten als je waar flink leverage. Hij, hij houdt dan weer door van schuld. Uh, en dat is. Um, ja, en ook eminent domein. Hij, uh, hij, uh, hij vindt het ook prima om de overheid te gebruiken. Om mensen uit hun eigendom te knikkeren. Om er dan een, uh, een vastgoedproject van hem zelf neer te zetten. Dat vindt hij, hij vindt hij allemaal prachtig. als hij heeft geen, geen respect voor eigendomsrechten. Maar ja, hij gewoon... Ja, behalve als het zijn eigen eigendom is natuurlijk. Hè? Ja, maar hij gebruikt ook enorm veel leningen. Of heeft hij gebruikt. En dat, dat, uh, als je een flinke hervorming hebt op vastgoed... dan heb je het goed gedaan... Uh, de, ja, de afgelopen decennia. ja Maar goed, in ieder geval, uh, ja, me, sommige mensen willen dan de Nobelprijs van de Vrede om zijn nek uh, gooien. Nou ja, je weet hoe dat afgelopen is met uh, Obama. Ja, dus die Obama die kreeg hem al voordat hij begonnen was eigenlijk. die had nog niks gedaan. Het was dus een soort aanmoedigingsprijs. <laughs> en dan, en uh, de... acht, jaar, uh, acht jaar lang gewoon non-stop uh, oorlog eigenlijk. Ja, hij heeft zich daar uh, niet, niet aangetrokken. En, uh, bij Donald Trump en zijn Nobelprijs. Ja, uh, in ieder geval, ja... De, de... Zijn mensen die willen een Nobelprijs voor de Vrede omhangen? Ja, er is een uh, fans. Die in, uh, hij was in de staat Michigan en daar werd hij begroept door menigte die riep Nobel, Nobel. <laughs> wat staat er in het artikel, ik ga, .nl, het, dat vind ik het al vergaan, is dat zijn nadat zijn harde aanpak van Noord-Korea heeft geleid tot heeft een van de beste vooruitzichten voor vrede in VDA. Het is natuurlijk heel niet duidelijk dat zijn, dat door zijn harde aanpak kwam. Uh, ...kunnen een heleboel redenen zijn waarom, uh, waarom die uh, opeens uh, ja, omgaat. Dus, het uh, moet nog beginnen. Ja. Ja. En hij, is, hij is eigenlijk nog niet omgegaan, hè? dat weet je ook niet. Want uh, ja, het, is, uh, het zijn mooie beelden, dat, uh, dat ze over de grens heen stappen en uh, elkaar een handje geven en zo. En, maar ja, het is eerder gebeurd, dus... Uh... Ja, ik weet niet of dit zozeer eerder gebeurd is. Ja, ik vond niet dat het Nee, maar ze zijn al wel, wel eerder pogingen gedaan, ja. weet je wel. Dus het is niet de eerste poging of zo. Dus het, het kan nog allemaal mislukken, weet je wel. Dus, ja, ja dit, is het is een beetje voorbij dat, dat gewoon handel, drijven, toerisme en alles gewoon uh, veel contacten. Dat, uh, dat, dat, dat dat op zich het beste werkt. Niet contacten verplichten zoals bij het bezoeken van een moskee in de Friesland, -Hoppaar. Belagcontacten uh, niet verbieden. Dus ja, laat mensen gewoon handelen handen die willen handelen. En uh, ja, als ze het niet betaald krijgen, moeten ze ook zelf op de blaren zitten als het misgaat. Maar uh, ja, het is wel zo, uh, als je dat allemaal toestaat, dan wordt het steeds moeilijker om die mensen in het isolement te houden. Want die, het isolement van die mensen, dat is waar de hele zaak op drijft. Daar. Die mensen die weten niet beter, die denken dat ze heel goed af zijn met hun grote glorieuze leider. En uh, ja, uh, Ondanks dat ze, ja, dat ze mensen hebben zien doodgaan van de honger en ze zitten in werkkampen enzovoort. Ja, als je geen vergelijkingsmateriaal hebt, dan weet je het ook niet. Ik weet ook wel dat, dat er Chinezen uit in de jaren ja, zal het wees, ja, 80 of zo kwamen er Chinezen bij uh, op bezoek. En uh, ja, die, ook dat mijn vader was thuis uit. En die, uh, die dachten ook, die kwamen naar Nederland toe via een uitwisselingsproject. En die dachten dat in Nederland een hele kleine elite, enorme... ...kapitaal had en dat de rest in armoede leefde. Want dat was verteld over het kapitalisme. En, toen zij, en zij geloofden niet wat ze zagen hier. En toen zeiden we van, nou ja, dan gaan we wel rijden... ...naar de meest arme buurten rond Rotterdam. land. En de meest arme buurten rond Rotterdam. land. Toe. Maar dat, dat geloofden ze niet dat dat... ...ja, dat, uh, uh, uh, de we redenen over. En het hele uitwisselingsproject werd ook snel stilgezet... ...maar werd stilgezet door de Chinese overheid... Uh, <laughs> want die willen natuurlijk niet, daar kwamen ook de Chinezen terug. En die hadden dan, want ze kregen 1500 schulden van de Nederlandse overheid. En ja, dat hoeft dan ook niet voor mij natuurlijk, als, uh, als iemand die er tegen oh, het dwang is. Maar van die 1500 uh, moesten ze 1200 aan, direct aan de Chinese ambassade geven. En dan hadden ze er 300 over, dan gebruikten ze 100 voor huur. Dan woonden ze met een heleboel Chinezen in een gebouw met allemaal reisbandjes ertussen. En 100 voor uh, eten per maand. En. Honderd paarden ze dan. En dan gingen ze terug met een uh, koelkast of een stereotoren zo. Dus die kwamen dan in China terug met een uh, koelkast of stereotoren, waar een helemaal het mannetje. En ja, dan viel het verhaal natuurlijk van ja, het is de armoed toe en uh, de arbeiders worden uitgebuit. En uh, ja, dat, dat viel dan een beetje uh, weg. Zo'n verhaal was natuurlijk heel belangrijk. Voor die, eh, ja, om, om de machtsbasis overeind te houden. Dat heb ik ook gemerkt. Toen ik zelf in China was, kwam ik in zo'n museum. En dan zag je dan de uh, geschiedenis uh, van vroeg tot nu. En dan zag je dat er onder de Chinese keizers was het, uh, waren mensen gemarteld. Dus dan zag je twee soldaten van de keizer. Die waren met gloeiende poken bezig om zijn darmen eruit te halen. Dat was een pop. En dan hoorde je een geluidsbandje ernaast Met allemaal gekermen, gekrijs van de martelingen. En als laatste kamer kwam je dan in een, uh, ging de muziek aan en dan zag je het beeld van Mao staan. En uh, mijn, mijn medebezoeker die stotte mij aan en die zei: Tja, maar wel respect. Want dat was zo goed. Het was, was zoveel beter dan onder ja, zowel in de tijd, als je in de tijd teruggaat. Dat is gast van de hè? die hè? die voor die hongersnoot gezorgd had. En zo. Ja, precies. Ja. Nou. <laughs> de culturele revolutie, gewoon één grote ellende. Maar omdat ze geen vergelijksmateriaal hadden, en ze kregen in het museum te zien dat als jij beweegt in tijd, dus je gaat terug naar de keizertijd, dan wordt het super slecht en martelingen en uh, onderdrukking. Als jij beweegt in plaats en je gaat naar Europa of Amerika toe, dan wordt het ook super slecht met onderdrukking. Dus je, jij hebt eigenlijk de loterij gewonnen, Chinese onderdaan, dat jij net op dit moment... ...in China leeft onder Mao. Dat is echt. Ja, toen was Mao ook al dood. Niet daar was, maar uh, toen, uh, ja, hij was nog steeds. De mythe was nog een beetje overeind in ieder geval. Dat, uh, tot zeker hoogte steeds nog wel. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk wat alle overheden altijd doen. Die schetsen altijd de indruk dat, ja, dat buiten de belastingboerderij is het gewoon een en al uh, een hel en verdoemenis. En als je teruggaat in de tijd is het ook hel en verdoemenis. En ja, je zit, toevallig zit jij net op het mooiste punt in de geschiedenis. en ook nog op de aardbol. onder jouw eerste. Dat is uh, altijd het idee. Maar we zijn een beetje de antwoord, ik, uh, het afgehaald natuurlijk. Misschien over uh, Een uh, <laughs> En Trump. Ja, de, hey, ik, ik, heb, ik heb eigenlijk zoiets van. Zou, zou, kijk, al, mocht het allemaal geslagen zou zouden we eigenlijk niet gewoon naar Mike Pompeo uh, kunnen gaan. of nog, nog ja, beter naar nee, de, de, de, de, de, de diplomaten die daar ja. bezig zijn geweest ja. of zo. Ja, het is ja. geeft die Die vredesprijs gewoon eens een keer aan een, uh, een of andere boer. Die, uh, die nog nooit iemand vermoord heeft. en die in de ja, nog een beetje moeite produceert of zo. In nog plaats nog van. Beter. Ja, dat soort. <laughs> ze hebben het ook nog een keer aan de EU gegeven. Nou, man. Uh, uh, uh, en aan Obama. en aan Jasse uh, uh, Arnavat. En ze hebben gewoon een hele lijst van dubieuze figuren waar ze aan hebben gegeven. Uh, ja, Hitler en Stalin hebben ook nog genomineerd gestaan. Ja, uh, yeah, Hitler was man of the year, weet really. ik. Time of man of the year. Hij ja, heeft ook uh, Hitler en Stalin, en? die hebben allebei nog, uh, ja, voordat ze geen matties meer waren, hebben ze nog uh, genomineerd gestaan. Maar er was een sociaal-democratisch parlementslid uit Zweden die dat gedaan had. En hij bedoelde het ironisch. Ja, ja. En het is een soort uh, tegenreactie op de nominatie van Chamberlain. Ja, het, het is eigenlijk al belachelijk. Ze hebben natuurlijk zoveel belachelijke prijzen uitgedeeld tot, tot, En... en... Ja, dan kan je zeggen dat als Trump het lukt om uh, daar in, in noord wat voor elkaar te krijgen, dan uh, is hij inderdaad een van de betere heersers die daar dan nog aanspraken op zou kunnen maken. En dat durven ze waarschijnlijk niet aan. Ze durven ook wel aan Obama te geven, maar niet aan Trump. En Obama die eigenlijk niks bereikt heeft. Hoe, hoeveel mensen heeft, uh, zijn er onder Trump al vermoord? Uh? Ja, ik zou het niet weten, maar ik weet wel dat hij een uh, SEAL-team gestuurd heeft naar Jemen om daar een... Uh, ...en 11 jaar meisje in de nek te schieten en dood laten bloemen. Dus, hij uh, ja, heeft ja. nog het een en ander gebombardeerd. Dus het zal, zal ja. vast uh, ergens een website zijn die dat bijhoudt. Ja, nou, maar, uh, nou het lijkt hij in Syrië wel altijd te bombarderen... lang lang van tevoren aangekondigd... ...zodat <laughs> iedereen al weg is. <laughs> en aan de andere kant, uh, als je zonder grenzen... ...dat is dan uh, iemand zonder wapens... Die, uh, die, ...die heeft de prijs ook uh, ooit een keer gekregen. Maar die kreeg toen de bom voor de kiezen van Amerika. Inderdaad, in Afghanistan of zo, hè? Ja, ja, oh. ja. En, en drie keer, drie keer wel geloof ik zelfs. Ja. Uh, je ja, vraagt je of die wat verkeerd gedaan hebben. Ja, die hebben een Nobelprijs gekregen, die ging een keer niet aan de eerste toe. Nee. <laughs> Daar zijn ze boos over. Dus jij zegt dan wel van ja, je kan dan aan een boer geven, maar uh, ja, voor je het weet krijgt de boer allemaal bommen op zijn dak. <laughs> de boer die het dan waarschijnlijk. Uh, nou ja, dan gaan we nog even naar een, uh, het laatste berichtje, volgens mij. Ja, het, het laatste berichtje. Oh, dan gaan we weer naar Venezuela. Hé, hey, alweer. Uh, ja, ik had ze even moeten rangschikken eigenlijk. Uh, Venezuela uh, had nog een private bank, schijnt. Nu niet meer. Ja, die is ook genationaliseerd. Uh, en uh, niet alleen... Uh... Neemt u die bank over, maar arresteert ook de elf bestuurders. In dat soort ladden moet je ook uh, niet, niet in een uh, topfunctie terechtkomen. Want uh, ja, je, het is uh, typisch iets waarbij je koppel, ja, het hele, nou, dan wordt het geld waardeloos en dan gaat hij ongetwijfeld de banken de schuld geven. En dan gaat het iets te nationaliseren. Want ja, het, het, het hele truc van de overheid. Eh, ravage aanrichten en al de schuld geven. En die dan vervolgens de eh, nek omdraaien Dat is eigenlijk wat, uh, ja, wat, wat, uh, wat ze ook deden door de rijksdag in brandstenen steken. Maar ik neem aan dat dit, dat dit een aanlaag was, hè? Arresteer, arrestatie van de elf bestuurders? Ja, dat ze allemaal ja. uh, de schuld over van krijgen en zo. Uh, nou, ik neem aan dat ze een beschuldiging hebben bij het arresteren van die bestuurder. Het is een heel demonisatieproces uh, schijnt er aan de hand te zijn. Ja, ja dat is, dat is, dat is, dat. zij plegen volgens de regering aanvallen op de inwaarde gekelderde valuta. Ja. Dus het is niet, het is niet dat, dat er enorm veel geld gedrukt wordt. Nee, het zijn die banken, die enige private bank die er over was. Die pleegt de aanvallen op de inwaardige... Want die, die, die bank die denkt gewoon... Laten we die is aanval. Die heeft daar wel zin in. <laughs> ja, ja. Die denkt gewoon... Ja, dat blijkt me nou echt... Uh, die, die worden banker, die bestuurders worden wakker. Die denken nou, vandaag gaan we de nationale valuta... uitleveren door de trekken. Uh... Klinkt heel logisch. Is dat gewoon een bok nodig, uh, lijkt hier. Uh... Het doel was het afbreken van de valuta. Nou ja, het is gewoon altijd zo dat ze uh, ja, drukken een pak geld dus en ze gaan een hele hoop schulden aan en dan wordt het geld minder waard. En dan zegt ze altijd, de ondernemers zijn de schuld. En we gaan prijscontrole invoeren en we gaan, uh, gaan uh, directeuren arresteren. Dat is het gewoon het stramin wat al honderden al jaren wordt ge gebruikt, geloof ik. Ja, je, je, elke keer vraag ik me weer af wanneer is de bodem bereikt in Venezuela. Dan kan het gewoon nog iedere keer nog gekker, weet je wel. Ja, je, het is inderdaad een voorbeeld van helemaal doorgeslagen socialisme. Maar ik, ja, wat ik hoor zo, is dat die mensen toch vooral het idee hebben van, nou, het systeem is niet fout, er zit wel een verkeerd poppetje aan, het, aan, de, aan de macht daar. Maar je moet gewoon een ander poppetje hebben en dan, uh, dan komt het wel goed. President Nicolás Maduro wijdt de hiberflatie aan een economische oorlog. Maar critici zeggen dat het ligt aan zijn woordbestuur en mislukte socialistisch beleid. <laughs> <laughs> ja, het is natuurlijk ook zo die oliemaatschappij, daar. Die, is, die, die produceert ook steeds minder olie, want dan ja, heeft hij daar een generaal het hoofd gemaakt. Maar ja, generaals weten over het algemeen niet hoe ze een olie uit de grond moeten halen. Die kunnen wel heel hard orders schrijven, maar ze weten niet wat voor orders ze moeten schrijven. En dan, uh, ja, dan verwacht ik tot, dat... Ja, dat daar ook niet uh, stevig wordt. En toerisme naar Venezuela zal ook niet bloeien. Want ja, het is best wel link natuurlijk met zo'n armoede. En je hebt waarschijnlijk niet te eten. Omdat de burgers die slaan in de weilanden een koe dood om, uh, om uit elkaar te rukken om op te eten. Dus ja, uh, het, uh, om daar nou als toerist naartoe toe te gaan is ook niet zo geweldig. En eigenlijk, het, het, het raar is dat het al duizend... Uh, Duizend keer geprobeerd is, uh, in ieder geval een paar honderd keer geprobeerd is over de hele aarde. In vele landen meerdere keren. En dat het steeds weer tot, de, tot dezelfde ellende leidt. En dat steeds hetzelfde recept gehandhaafd wordt. Uh, we drukken het geld zo, dat het waardeloos wordt. Maar we kopen onze vriendjes met dat geld op. En we nationaliseren de economie. En dan uh, zakken zakt de economie in elkaar. En de prijzen schieten door het plafond. En dan geven we het kapitalisme de schuld. En dat uh, gaat ook op tijden zo. En uiteindelijk, iedereen die het daar niet mee eens is, die maakt ook kopje kleiner. Ja, en dat gaat het weer van vooral aan beginnen. Ja, ja nee, inderdaad. Uh... Maar ja, we zijn wel een beetje aan het einde van de berichten gekomen. Daarmee ook uh, aan het einde van de, de uitzending. Ja. Goed, ja. Nou ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar deze uitzending. En uiteraard ook iedereen, uh, jij dus, Peter en uh, Yoshi, voor het meedoen met de uitzending. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, ik wens iedereen nog een vrolijk en vooral een heel erg vrije week toe. idee. Ja. Ja. Het is even een bitcoin uh, koerske. Ja. <laughs> Uh, oh nee, nee, ik, ik zat even naar de, de, de goeroes te kijken. Ik uh, mm. onder, zat ondertussen al op Twitter. Maar uh, ja, weinig eigenlijk. Uh, zit allemaal een beetje uh, niks. Ik denk dat ze allemaal met een, uh, met een cocktail uh, in de hangmat liggen of zo. Ja, het is, een, het is weer even een minder volatiel laten.